Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een podcast waarin Vasilis van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit. Dit keer praat ik hierover met Bob van Luit... die in een eerdere mailwisseling de prikkelende stelling poneerde... en onderbouwde dat middelmatigheid fantastisch is. Alle reden voor een goed gesprek. En een goed gesprek werd het... Mocht je om wat voor reden dan ook liever niet luisteren naar podcasts... dan kan je de transcriptie van het gesprek teruglezen op de website... wassilis.nl gbi. Helaas zijn transcripties niet gratis. Mocht je dat graag willen, dan kan je hieraan meebetalen. Er is een Patreon-campagne te vinden op patreon.com slash Super sympathiek. Maar nu, terug naar het gesprek met Bob. We proberen natuurlijk te achterhalen wat hij nu precies bedoelt... als hij zegt dat middelmatigheid goed is. Daar komt echt van alles bij kijken. Zo hebben we het over open-source software. We hebben het over de gebruiker tegenover de maker. We hebben het over het idee dat als niemand de basisprincipes kent... dat ze dan niet worden toegepast. En we hebben het over de tien principes van Dieter Rams... Maar dan de wat dystopische of cynische versie die is aangepast aan de situatie van 2017. Ik denk dat iets um, uh, goed is als iets aan uh, uh, culturele, esthetische en ethische normen voldoet van de ontvanger. Oké. Okay. En daarmee, en dan kom ik bij jouw initiële vraag. En dat is namelijk dat dus de ontvanger. Uh, uh, sorry, dat iets is dus niet uh, a priori goed. In mijn optiek. Okay. Dus iets is goed in de ogen van de ontvanger. Gebaseerd op... Dan wel culturele achtergrond. Dan wel esthetische waarden. Dan wel ethische waarden. Dus niet de maker. Die heeft daar niet zoveel mee te maken. Nee. En dus nou komt mijn punt. Iemand kan ergens naar kijken en zeggen ja. van... Dat is goed. Ja. En iemand anders kan naar hetzelfde kijken en zeggen van... Ja. Eh, middelmatig. Ja. En... Um, uh, uh, dat is, dat is mijn, mijn punt, zeg maar. De, de, de, daar, begint, daar zit de kern van mijn punt. Ja. Dat er dus dingen gebeuren... waarvan mensen zeggen... oh dat is middelmatig, terwijl dat iemand anders dat goed vindt. Mm -hmm. En dat ik denk dat wij nu in een tijd leven... waarin dat je... Um, uh, uh, uh, zeker door de technologische vooruitgang... Um, gedwongen wordt... om snel van verschillende dingen iets te leren. Mm -hmm. Waarin dat dat dus een... Tussen aanhalingstekens, middelmatigheid teweeg brengt, maar dat de totaalheid daarvan uh, uh, uh, het geheel verder helpt. Oké. Okay. Alright. <laughs> um, nou, nee, dat was een beetje vaag. Nog een keer. Korter. Dus. Je. <laughs> uh, yes. Uh, want je, je raakt een aantal dingen die ik wel terug zie komen in deze podcast. Dus over het, bijvoorbeeld over expert worden. Mm -hmm. He, dus als je zegt, je kan, uh, uh, je kan een meningsverschil hebben... over wat goed of slecht is, ja. Wat ik zelf interessant vind, is bijvoorbeeld mijn docent... die ik eerder ook, ook heb uh, geïnterviewd, uh, Dieke Kubbe... Die, vroeg mij ooit in een van de eerste lessen, toen ik les van hem kreeg... welke kunstenaar vind je het beste? En toen zei ik Dali En toen zei hij, over een paar jaar vind je dat niet meer. Ja. En dan gaat het dus over... Uh, zodra je je meer verdiept in kunst, worden andere dingen beter. Ja. Dingen die misschien minder toegankelijk zijn, minder eenvoudig zijn... en die daardoor beter worden. Ja. Dus voor, voor wat het waard is, hè? ik heb zelf ook een kunstopleiding gedaan... En dat is mij zelf ook overkomen. Ja. Ook andersom. Dingen waarvan ik dacht van, dat is lelijk zeg. Ja, en dat je precies. dan aan het eind dacht van, oh, dit is zo. Ja, fijn. Dat heb ik, nu heb ik dat met een aantal studenten, die neem ik mee naar, het, naar het musea. Ja. En echt zo'n jongen uit een dorpje uit Noord-Holland. Mm -hmm. En die eerste keer mee naar het stedelijk. Hij, hij zei, of ik vroeg hem om een verslagje te schrijven en hij schreef daarin dat die, uh, kunst is flauwe keul. <laughs> punt. Ja. Dat is, uh, was zijn mening. Heerlijk. Totdat hij door het stedelijk had gelopen. Ja. En totdat, Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Dan ja. uh, had hij toch wel hele interessante dingen opgepikt. Ja, maar dan kom ik dus bij mijn openingspunt terecht. Van, ja. dus hij is hier de, de, de eye of the beholder. In dit geval is hij dat. Ja. De reden dat hij die eerste zin opschrijft, dat zal, ik neem aan dat omdat hij jonger is, dat dat vooral door culturele redenen komt. Ja, dus, nou ja, dat was eigenlijk wat hij vond. En toen door dat bezoek vond hij dat, is, dat niet meer. Dus ja. mijn punt is ook, dat kan ook veranderen. Hè? Ja, dus dat, ja. is ook niet, dat is niet vast. Dus okay. daarmee, sterker nog, daarmee zou je indirect, indirect bewijzen punt dat dus uh, kunst of wat dan ook niet intrinsiek goed is. Oké, okay, maar dan uh, eigenlijk wat je dus zegt, het doet er niet toe of iets goed is. Of of iemand iets goed vindt. Ja. Is dat het dan misschien? Ja, allebei. Dus, okay. dus dat, is ook, dat is iets wat ik heel erg uit mijn, uit mijn eigen opleiding heb overgehouden. Dat, ik, dat dat me niet zoveel zegt. Of ja. iemand iets mooi of lelijk of goed of slecht vindt. Ja. Um, er zijn natuurlijk wel mensen waar ik naar opkijk. Dus mensen die iets doen. De, de, die, okay. die ik ga, dus als die mensen iets zeggen... Van, kijk, je moet daar eens naar kijken, want dat vind ik heel goed. Mm -hmm. Natuurlijk ga ik dan kijken okay. of ik dat ook vind. Oh, ja. maar, maar Vanuit mensen dus, oké. Okay. Ja, dat sowieso. Dat is sowieso van mensen. Ja, wel, men. yes, yeah. ja okay. absoluut. En, want... Um, uh, uh, um, um, uh, de, de, de, kijk, deze waarde wordt natuurlijk gecreëerd door het feit dat wij uh, het waarnemen. Dus dat maakt het nog interessanter. Dus stel je nou eens voor dat kunst wel goed zou zijn, intrinsiek goed zou zijn. Ja. Stel dat we in die wereld zouden leven. Ja, ja, ja. En we zouden met een vingersnap alle mensen van de wereld wegvragen... Dan is de vraag, is die kunst dan nog goed? Ja, ja, ja, ja, Want er ja, ja. is niemand om het waar te nemen. Mm -hmm. ja, of of ja, ja. wat je ook maar maakt. Dus dat is het vraagstuk daar. Dus daar en ik denk... Nee, oké, okay, van... Maar laten we dan ook... Kunst is misschien iets te abstract. Uh -huh. Design. Uh -huh. Producten. Dingen ja. die we gebruiken. Ja. Dat, is, dat is net even anders. Uh -huh. Namelijk, van zou je kunnen zeggen... Hij moet het doen, anders uh -huh. is hij stuk. En als hij stuk is, is hij niet goed. Mm -hmm. Toch? Ja, dat, dat ligt eraan. Ik bedoel, je hebt ook... Uh, um, uh, ik, ik ben zelf erg geïnteresseerd in, in bepaalde vormen... als um, uh, speculatief design en, en dingen als antidesign vind ik prachtig. Ja, dus dat ja, je dus ja. kunt zeggen van... Dus in antidesign is dat... dat dus dat je zegt van... Uh, ik weet niet of dit helemaal accuraat is wat ik nu zeg... maar even om een punt te maken van... Uh, hoe ongebruikelijker, hoe beter... Ja, zeg maar, ja, ja. Kunnen we deze principes van design gebruiken om precies het tegenovergestelde ja. te bereiken? Nou ja, dat is natuurlijk een, een interessante oefening ook. Daar had Charlie Mulholland het ook over: uh, voor, van ethisch design. Ja. Dat je zegt, we maken, je moet een onethische applicatie ontwikkelen. Ja. En ja. de oefening is dan: daardoor verdiep je je in ethiek. Daardoor ja. weet je heel goed wanneer iets onethisch is en daardoor kan je daarna beter ethische dingen ontwerpen. Precies. Of bewuster. Maar dat is een oefening in denk ik, juist wel goed worden. Het is niet de bedoeling om dat op de markt te brengen. Ja, maar oké. Okay. Maar heel kort even over wat je net zei... van, uh, van Charlie. Geloof ik. De, dat is zeg maar... dat is mijn punt ook. Dus dat je dat je afvraagt van... Um, uh, dus hè, we hebben het over middelmaat. Ja. Hè, en en ik, ik heb nog andere dingen ook... die ik daar ga over kwijt zullen. Maar de, de vraag is van... het is iets wat je ziet, wat je observeert... wat mm -hmm. gebeurt. Ja. En ik merk dat ik een beetje van... dat ik de... de en ik doe nu, zeg nu tussen aanhalingstekens, gevestigde uh, orde, zeg maar. Yeah. Daar iets van vinden en daar dat dan zo slecht vinden. Zo, ik word er een beetje moe van, zeg maar. Dus dat ik denk van, de, het is iets wat is. Mm -hmm. hè, dus het, het is hetzelfde als met een, met een IQ van 100. Dat we zeggen vaak van iemand met een IQ van 100, dat vinden we middelmatig intelligent. Okay. Maar 100, ik bedoel, het, het IQ 100 wordt ieder jaar, geloof ik, bijgesteld. De gemiddelde mens. Heeft een IQ van 100. En het feit is dat we lopen nog steeds voorwaarts. Ja. En we gaan, we gaan voorwaarts. Mm -hmm. En we gaan misschien niet zo snel als we zouden wensen voorwaarts. Sommige mensen zouden we, willen dat we helemaal niet voorwaarts gaan. Maar we gaan voorwaarts, want ons leven wordt beter. He, op okay. allerlei punten wordt het beter. Dat is gewoon vast nou ja, te stellen. Nou ja, dat is vast te stellen op een bepaald punt. Uh, ik weet niet of dat een wetmatigheid is, natuurlijk. Ik had het daar met. Uh... Nico over een hele ja. oude man. Ja. en die, Hij is ontwerper geworden omdat de wereld niet goed genoeg was. Ja. was echt, er was zoveel mis, dat moest verbeterd worden. Ja, maar ik weet, ik uh, uh, meen mij ook te herinneren uit die podcast waar je aan refereert, dat hij ook zei van, uh, en ik parafraseer uiteraard, ja. van, uh, uh, uh, dat alles nu zoveel beter is. Ja, dat, dat, doen, dat zeker. Dat, dat, dat ja, ja, ja. gaf hij ook heel erg aan. Voor alles is maar hij bezig. zei ook dat hij niet zeker wist of dat wel voor altijd zo doorging. Dat hij ook uh, een, een hang naar vroeger zag. Een, een, <lacht> een, een drang om dingen, opgebouwde dingen stuk te maken. Ja. Uh, dat is het toch ook wel. Ja, nou dat is natuurlijk heel interessant van... van um, uh, uh, en dat is van... Ik, ik zit na te denken of ik, of ik dit erbij moet betrekken. Want ik wil ik eigenlijk niet. Ik wil een soort politiek punt maken. Maar dat, dat, moet ik dat doe ik liever niet. Ja. Maar wat ik, wat ik, waar, ik, waar ik naartoe wilde was dat ik wilde zeggen. Van dat je ziet van dat nu de wereld gunstig werkt voor mensen die bepaalde dingen kunnen. En voor die mensen werkt het heel erg gunstig. Hè? Okay. Dus het woord over hè, technologie. Als je je daar goed in kunt bewegen. Ja. Dan, uh, uh, dan, dan, uh, dan heb je een goed leven. Zeg maar. okay, dan weet ja. je dat je een goed leven tegemoet gaat. En iemand die dat niet ja, kan. voorlopig. Ja. Ik, ja, ik denk wel eens, Als je het over stuk hebt... Ik denk wel eens aan Theo Maasen. Die heeft zo'n mooie uitspraak. En ik parafraseer hem. Maar dat hij zegt van... Ik begrijp mensen wel die andere mensen af en toe een klap op hun bek geven. Zegt hij dan. Hij zegt, want als er iemand is die zo goed kan praten. En je voelt intrinsiek dat je zo gelijk hebt. Maar je kan het niet zeggen. Omdat die persoon dat beter kan. Ja, ja. Dan denk ik van nou weet je wat. Ik geef er gewoon een klap op. Ja, ja, ja, ja. En, dan, en dat begrijp ik wel. Okay. En ja. dus, dus dat, is, dat, dat is zeg maar een soort, soort beweging. En, en dat is ook waarom dat ik denk van... En dan terug weer naar de middelmatigheid: van dat, uh, um, we doen die dingen ook gewoon, we doen de dingen, doen we ook met elkaar. Dus dat je ook in plaats van, we kunnen de dingen niet alleen doen de vraag is, dat is ook grappig, hè? Dat is, het mooie is ook dat ik we zeg, hè? Dus, mm -hmm. en dan het feit dat ik we zeg, daar betrek ik jou in, daar betrek ik mezelf in, en dan we refereert altijd aan degene die dan niet middelmatig zouden zijn, tussen aanhalingstekens. Oh, okay. ja, ja. En het is ook wel opvallend dat de meeste mensen, als je aanvraagt vraagt van, wat vind je van middelmatig, dan zeggen ze, nee, dat vind ik helemaal niks. En dan als je dan vraagt, ben je zelf middelmatig? Dan rest ze, nou, nee, ja, misschien een paar dingen, en dan noemen ze een paar dingen die natuurlijk triviaal zijn, weet je wel, in het leven. Nou ja, ik ben bijvoorbeeld heel middelmatig in het maken van podcasts. Ik ben Slecht in het uh, editen van audio. Ik, heb, ik ga no way ga ik uh, deze podcast lopen editen. Waardoor ze veel beter zouden worden. Dus ja. dingen aan elkaar. Ja. knippen, plakken, ja. dat soort dingen, doe ik niet. Ja, ja daar ben ik absoluut middelmatig in. Ja. Of misschien zelfs wel onvoldoende. Ja. En ik, dat is namelijk super leuk dat je dat zegt. Want de, uh, uh, it, ik zal ik kan zelf zo zal ik ook een array geven aan dingen. Maar de, het mooie hiervan is juist van vandaag de dag is dat juist de kracht, ja. zeg maar. Dus ik ben heel erg fan van, uh, er is een YouTube-vlogger... en die ja. gast die heet Casey Neistat heet hij Ik okay. weet niet of je die kent, maar nee. hij, ieder, die doet bijna iedere dag uh, uh, doet hij een filmpje uploaden. En hij is filmmaker. En, um, uh, uh, en hij heeft, ik bedoel, ieder filmpje haalt bijna een miljoen views per okay. dag, weet je ja. wel. Zo, ja. zo iemand. Ja. En, um, uh, uh, en een van de dingen die hij in zijn filmpjes heeft zitten... want er staan dan ook weer filmpjes op YouTube... een soort van die metafilmpjes... waarin dat ze dan zijn filmstijl analyseren. En een van de dingen is dat iedere keer als hij de camera inloopt... dan moet, gaat die autofocus in actie en hij, dan moet hij even focussen. En soms dan focust hij ook fout. Want yeah. dat is gewoon de, de computer die focust. Yeah. En dat laat hij gewoon zo. ja. Yeah, yeah. Want hij zegt van, kijk, het gaat om de kwantiteit, zeg maar. Ik ben YouTuber, ik nee. moet alles doen... en ik moet gewoon iedere dag uploaden... en mijn succes zit hem niet in de kwaliteit van het filmpje... maar in de kwantiteit van het ja, filmpje. Ja, ja. Wat is nou de ironie? It is, it, die, die gast, is een, uh, de, daar is hij ook voor beloond... in de vorm van prijzen. Weet ik, wat? Dat is gewoon een kunstenaar. Die ja. maakt dingen online. Het feit is dat we nu in een tijd leven... die heel erg aangezet is door de technologie... ik, ik hoop dat we daar nog echt bij komen... dat dat oké okay is... Dat is, dat is een goede asset, dat is een goede ja. uh, functie. En het, het punt is dus, dat als jij iets gaat leren... dat dus, noem, ja, noem wat, je gaat, uh, ja, uh, je gaat JavaScript leren. Ik, uh, whatever, hè. Ja, maar je gaat JavaScript ja. leren. Het is veel waardevoller, denk ik, om te zeggen van... wanneer heb ik genoeg bereikt mm -hmm. om dat nu in te kunnen zetten dan dat ik me daar extreem diep in ga storten, ja. dat ik daar heel veel over in... en dat betekent dus dat iemand, tussen aanhalingstekens... middelmatig is geworden in het maken van JavaScript. Maar juist omdat iemand dat palet vult met al die dingen... Ja. wordt iemand goed. Okay. Maar goed, maar als je dus weet... Hè, dus toen, ik, toen ik begon als front-end developer... Toen had ik snel gezegd... Hé, hey, dit is te gek, dit vind ik leuk om te doen. En ik ben hier uh, best goed in. Maar ik wist ook meteen dat ik nog helemaal niet goed was. Mm -hmm. dus ook, Ik was daarom ook niet zo heel erg goed in freelance... omdat ik dat altijd zei. Ik ben niet zo goed. Mm -hmm. Omdat ik wist dat er mensen in de wereld zijn die beter zijn. Ja. Um, ik denk dat dat gewoon een prima eigenschap is. Maar dan ja, leef je dan... Uh, je, het kan altijd beter, hè? zeker alleen ja. het, het punt is dus dat waar je er zijn twee super interessante dingen aan wat je zegt het eerste is dat de um, um, dat kom ik weer bij mijn opening statement terecht dat het wat jij zegt niet zo goed dat is in het in eye of the beholder dat ben jij mm -hmm. maar dat wil helemaal niet zeggen dat de... Persoon waar jij mee spreekt, die ja, exact okay. hetzelfde werk laat zien dat ik, ook. Ben vindt. Ik ben het niet helemaal mee eens. Hè? Dus we hebben, bijvoorbeeld, wij hebben, zitten mailen met elkaar. En um, een van de dingen die me daarvan is bijgebleven, van die ja. mail, mailwisseling, dat is dat je, je kan tegenwoordig met allemaal open source dingen ja. van alles aan elkaar knippen en plakken. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld uh, met WordPress en je zet wat plugins erin, ja. en dan heb je een goede site in jouw. Ogen. Maar in mijn ogen is hij niet goed genoeg. Ja. Want het is wat complexer dan dat het er alleen maar mooi uitziet op jouw computer. Die complexiteit, dat is iets wat, je niet, wat een knipper en plakker niet begrijpt. Dus dat is niet goed genoeg. En hm. dat is complex, want wie moet dat oplossen? Dat weet ik niet. Uh, ik denk dat we daar onderwijsinstellingen voor hebben die ervoor moeten zorgen dat, uh, uh, dat er experts zijn die inzien... hé, hey, dit is niet goed genoeg. En de reden waarom ik dit zo belangrijk vind... Ja. kijk, als het ging over bijvoorbeeld verf of zo... dat de verf een uh, goede hoeveelheid pigment moet hebben... Mm -hmm. dat kan me niet zo heel veel schelen. Maar de reden waarom ik het zeker voor het web zo belangrijk vind... is vanwege dat ene principe van het web... dat het er voor iedereen is. Mm -hmm. En als je alles aan elkaar flanst, dan is dat niet meer zo. Mm -hmm. Dus aan de ene kant heb je het principe van het web... waar het heel belangrijk is dat het lekker toegankelijk is... en dat iedereen dingen moet, ervoor moet kunnen maken... dat de drempel laag moet zijn om te kunnen maken. Aan de andere kant heb je het principe van het web... dat het er voor iedereen is. Ja. En als je dingen zomaar aan elkaar knipt en plakt... dan gaat het ene principe stuk. Ja... Um, dus bijvoorbeeld ja. blinde mensen ja. kunnen een met plugins in elkaar gehackte WordPress site niet goed gebruiken. Ja, dat, ja. Nou, dat, hè, dat begrijp ik. Uh, nogmaals, de vraag hier is van... Um, ja, daar kom ik weer terug op. Dat, dat, dat ligt aan, aan degene aan, aan wie dat vraagt, zeg maar. Dus de, en ik probeer mm -hmm. echt mijn punt echt te maken van... Ik probeer hier... Um, niet ingaan op wat ik, wat ik okay, vind. ander voorbeeld. Website, ja. maar je hebt ook met huis. Geldt eigenlijk hetzelfde. Ja. Je kan zelf een huis bouwen ja. en dan kan je in elkaar timmeren. Ja. En als je een mazzel hebt, staat hij op uh, stevige grond... en dan is het goed. Ja. Hè, maar dus de complexiteit van het bouwen van een huis... die... dat is complexer dan het even in elkaar frotten. En we kunnen nu alles halen ja. bij uh, kant en klaar... en we timmeren een ja. huis in elkaar. En dat ziet er te gek uit... En wellicht leeft het ook nog leuk. Mm -hmm. Maar voor de langere termijn... of uh, als het toevallig hier op veengrond staat... Mm -hmm. ineens na een jaar kom je erachter van... ket. Ja, en dat begrijp ik. Alleen dat is mijn punt van... ik begrijp je metafoor ook... maar daar moet ik net nadenken... bij je voorbeeld van de, van, de, van de WordPress voorbeeld. Omdat er blijken gewoon andere wetten te gelden... in die digitale wereld... Gewoon dat, dat zien we steeds meer dingen bewegen, anders in de digitale wereld dan dat ze in de fysieke wereld doen. Dus ik begrijp je metafoor heel goed. Mm -hmm. waar, waar, ik, waar ik over na probeer te denken is de, de, de, uh, uh, de toegevoegde waarde versus de tijd die je erin steekt om dat te bereiken. Hoe waardevol is dat? Want er komt een moment dat er weer een iteratie op komt, omdat er iets, he, uh, iets, iets anders gebeurt, iets nieuws gebeurt, waar, ja. dat je kunt zeggen van op dit moment. Is het, um, uh, um, is, het, is het goed genoeg? Zeg maar. mm, ik, ja. laat, me, laat me je voor een praktisch voorbeeld geven wat ik heb meegemaakt. Um, uh, um, daarmee geef ik, geef ik aan, namelijk dat ik het met je punt eens ben, maar het, het, ik wil je interessant iets vertellen. Ik werkte ooit, een paar jaar geleden, aan een, uh, aan een project waarbij ik bij een hele grote uh, uitgeverij uitlegde wat het voordeel was om. Met een framework te werken in plaats van al je websites, wat ze honderden websites los te laten ontwikkelen. Dus okay. dat moest ik uitleggen, dat deed daar Had ik echt een presentatie voor de business, daar had ik Lego blokjes in zitten, want dan leg je uit van dan klikt het in elkaar, et cetera, ja, et cetera. Ja. En een van de dingen was dat ik zei: We moeten met accessibility beginnen. Want dat is vanuit dat oogpunt. En de reactie die ik daarop terugkreeg, ja. was van ja, maar um, uh, we hebben wel onderzoek naar gedaan. En uh, dat is minder dan, uh, dan uh, een half procent van mensen die die functionaliteit gebruiken de tijd die het ons kost om, um, uh, um, hè, om dat erin te bouwen... en te zorgen dat dat framework daar allemaal aan voldoet, et cetera, et cetera. Dat dus vinden we het geld niet waard. Dan dacht ik, hè, shit, dacht ik. En ik was ook natuurlijk een beetje boos. Want ik dacht ja. van, ja, maar dat, hè, die reden die jij zei... Hè, want die ging ik natuurlijk ook aan. Het ja, ja. is voor iedereen. En toen zei ik van... en toen zei ik van wat wel heel belangrijk is... is, is uh, SEO. Hè, ja, Search engine. Machines, ja. Ja. Ja. En toen zei ik van... Zo, heb je wel eens nagedacht hoe dat Google naar een website kijkt? Zei ik, toen een paar jaar geleden zei dat is ja. eigenlijk een visual impaired persoon. Zei ik. Dus ja. als je nou zorgt dat je goed voor je accessibility zorgt... Ja. dan wordt je SEO ook beter. En dan ja. is, ah, wat kost dat? Ja, ja, ja, ja. En dus het, het punt wat ik hiermee probeer te maken... ik probeer hier twee punten mee te maken. Het eerste punt wat ik probeer te maken is dat je... de dat je, eye of the beholder, je zoekt een weg om... Tot je punt te komen. Hè? En dat is voor iedereen dus anders. Iedereen hecht er anders waarde aan. Mm -hmm. Is die businesspersoon die dus zei van nee, voordat het web beschikbaar voor iedereen, is die persoon middelmatig? I don't know, ik weet het niet. Misschien is die persoon wel heel goed. Want misschien heeft dat platform door de manier waarom dat hij of zij dat gedaan heeft... wel veel waardevol ik geworden. Ik denk dat die vraag bij de verkeerde persoon ligt. Wat heeft die persoon nou weer te maken met de gebruikers? Die gaat over de business. Ver uh, af. En daar zou je ja. kunnen zeggen, dit gesprek moet je niet voeren met de business. En, en wat ik, hoe ik dit probeer op te lossen... is niet zozeer uh, door met dat soort figuren te praten. Ik probeer uh, <laughs> ja. de volgende generatie zo op te leiden dat ze geen, onto of geen ernstig ontoegankelijke dingen kunnen maken. Dus dat het vanzelf gaat. Kijk, de toegankelijkheid wordt natuurlijk pas duur... als je het in eerste instantie niet doet en het uh -huh. achteraf moet fixen. Uh -huh. Om wat voor reden dan ook. Ja. En dan wordt het een lange bucklist en dan is het vervelend en dan kost het veel geld. Ja. Maar als het er al in zit... als je dus in plaats van een ontoegankelijk kleurenpalet... een toegankelijk kleurenpalet kiest... Ja. dat is net zoveel werk... Dus dat kost geen meer tijd. Ja. Logisch. Eens. Dus dat. Oké. Maar dan moet je dat weten. Dan moet je dat weten. En als niemand dat weet, dan gebeurt het niet. En dat is een beetje op dit moment... is dit het probleem in elk geval in Nederland. Maar eigenlijk in de wereld is het een probleem dat... Heel veel digitale ontwerpers dit gewoon niet weten. Die kennen bepaalde ontwerpprincipes niet. Mm -hmm. Dat was ook altijd al onze klacht. Ze kennen bepaalde gewoon klassieke ontwerpprincipes niet. Vanuit uh, dus gestalt en dingen over typografie en hiërarchie. Hoe dat werkt. Geen idee. Heel veel uh, mm -hmm. uh, uh, ontwerpers. Maar ook dit soort dingen weten ze niet. Nou, dus ben ik ze dat aan het leren. Ja, ja precies. En de vraag is van... Hoeveel van wat je daar leert uh, um, uh, heb je in... En heb ik, Let op, hè, ik heb het over digitale domeinen. Dus ja, in de ja, ja, ik ook werken. hoor, ik ook. Ja. De, want, omdat ik dus echt geloof dat de wetten anders zijn... Um, uh, uh, in het digitale domein dan, uh, dan in het fysieke domein. Dat moet je straks maar even uitleggen waarom dat, ja, je dat vindt. Ja, dat is goed. Ja. De, um, dat de vraag is wanneer weet je genoeg? Nou, laten we typografie nemen. Ik, ja. ik ben, ontzettend, ik ben uh, absoluut niet goed daarin. Ik ben daar wel ontzettend in geïnteresseerd. Ja. Um, uh, uh, uh, maar de vraag dus... als je in front-end... Uh, uh, um, ontwikkeling werkt... Ja. wanneer weet je genoeg daarvan... Mm -hmm. om... Um, uh, uh, om verder te kunnen. Ja. En een van de drukpunten... op genoeg weten is de snelheid... waarin dingen veranderen. Dus de... Uh, de de veranderingen, je hebt dadelijk je mooie lijstje, hè? daar staat niet meer een, een, een app of een frontend, maar er staat een chatbot op. Ja. Dus de veranderingen gaan met een dermate snelheid dat. Oké, okay, maar ook daar hè, gelden gewoon bepaalde principes. Dus typografie, ja. ik vind het ook ontzettend moeilijk om. om uh, maar er zijn gewoon een aantal simpele, voor developers, ja. in cijfers te vertalen uh, regeltjes. Ja. Bijvoorbeeld. Maak een uh, regellengte niet langer dan dit. Dat geldt ook voor een chatbot. Ja. Uh, leesbaarheid van een letter. Dat gaat over openingen van, uh, van de letters. Dus de A en de E bijvoorbeeld. Kleine letters. Mm -hmm. Die hebben een bepaalde opening. Hoe groter die is, hoe makkelijker het leesbaar is. Dat soort kleine dingetjes ja. zijn redelijk eenvoudig. Uh, zelfs voor iemand die niet visueel sterk is. Mm -hmm. die, uh, toe te passen ja. Dat valt om te zetten naar code. ja En daar zitten dus twee heel interessante dingen in. Punt 1 is dat, um, uh, dat ik heel erg van mening ben dat um, uh, het, het internet wordt in mijn mobiele telefoon, hè, dat dat een extensie is van mijn, van mijn brein. Yeah. Uh, ik heb hier nu een boekje voor liggen. Daar, daar kan ik soms in spieken als ik iets wil of iets opschrijven als ik er lang over na moet denken. Yeah. En dat is stap 1. En stap 2 is dus die mobiele telefoon waarin dat ik dus dingen kan zoeken. Yeah. Mijn punt is dus, heel veel van die kennis waar yeah. je het nu over spreekt, mm -hmm. die, is, uh, uh, die is beschikbaar. Hè. Daarom zien we ook. Dat educatie verandert, ja. hè? Dus, en dan en, nou kom ik bij mijn tweede ja. punt. En dan kom ik bij heel bij mijn opening statement. Ik, ben dus, ik geloof heel erg... dat dus de normen in de cultuur... esthetisch eh, en ethisch... Ja. dat kun je iemand leren. Dus je kan iemand leren volsprieten te ontwikkelen... voor wat te vangen wat er gebeurt in die drie domeinen. En als iemand dat goed kan... Mm -hmm. Ik, sterker nog, ik, zou dat, ik, ik durf best aan om dat ook design te noemen. Dat zijn dus, je leert patronen, je leert, je leert uh, dat modellen of patronen uitwerken... om dat te vangen en dat ja. op te schrijven. Mm -hmm. Als je dat kan, dan kun je dus in die snel veranderende wereld bijblijven. Nou ja, je dat gaat is precies mee. precies wat we doen, daar heb ik het eigenlijk ook over. Ja. We zijn ook natuurlijk bij CMD Amsterdam ja. gaan afvragen... oké, okay, we leiden digitale ontwerpers op. Mm -hmm. Weten wij veel als, als een, iemand... Die opleiding wil doen, kan ik niet vertellen wat hij over vier jaar gaat doen als hij afstudeert. Ik weet het niet. Ja. Ik heb wel een idee ongeveer welke rollen mm -hmm. er dan nog zullen zijn, of, uh, wat, maar ik kan het niet garanderen. Uh, maar wat ik wel weet, is dat bepaalde principes, en daar heb ik het over, die ja. blijven. Zeker. Dat en dat verandert niet. En die kan ik je leren. Zeker. En, en hoe dat ik dit visualiseer, en dan wil ik weer graag dat punt over middelmatigheid maken, dat je zegt van. Um, um, dat als je, ik visualiseer dat aan de hand van bekertjes. Uh -huh. dus, hè, we hebben dus die drie punten. En die zou je als drie kleuren kunnen zien, hè, als je zou willen. Iemand heeft een x-aantal hoeveelheid um, uh, um, uh, nou ja, in, in een waterfles, om het zo maar te zeggen. Hè. Ja. Dat ik, ik ben van mening dat dat gevoed wordt door iemands uh, uh, talent, uh, uh, uh, uh, inzet en tijd dat je eraan besteedt. He, daar dus hoe meer dat je van die drie doet, hoe voller die fles met water zit. Ja. En dat kun je verdelen over die bekertjes. En op een gegeven moment is de fles leeg en de ene heeft meer in de fles dan de ander. En nou is mijn punt. Omdat het in de technologie zo snel gaat, denk ik dat we vandaag de dag veel meer bekertjes op het veld hebben staan dan vroeger. Desalniettemin moet je nog steeds dat water over die bekertjes verdelen. Mm -hmm. En het is dus best oké. Okay om het bekertje niet tot het randje vol te kunnen doen. En daar dus, quote unquote heel goed in te worden. Ja. En dat je dus, maar de som van al die bekertjes, dat is oké. Okay. Daarmee nee. doe je het dus goed vandaag de dag. Interessant, maar misschien zijn er toch bepaalde bekertjes belangrijker dan andere. Dat zou kunnen. En ja. dat weet ik niet. En... en daar heb ik het. Misschien zijn er bepaalde principebekertjes. Ja. Mm -hmm. yeah. En uh, misschien is dat gewoon het fundament. Misschien moet je dat niet als een bekertje zien, mm -hmm. maar moet je dat als een... Uh... De tafel zien. De tafelpoten. Zonder tafelpoten ja. heb je niks aan bekertjes. Ja. Op een tafel. En dan, of als er, als er een tafelpoot ontbreekt, valt het om. Ja, ja. Uh, misschien zoiets hoor. Ja, als we toch metaforen gaan zoeken. Nou, we zullen wel Snap je doen. wat ik bedoel? Er zijn een aantal principes waarvan ik denk... En die worden, die, die worden niet goed begrepen. Misschien is dat ook een van mijn punten. Ja. Um, Bijvoorbeeld laatst kwam er een... Nou ja, goed, je ziet het wel vaker. Dan zie je, uh, je hebt die spinnen awards. Ja. En die maken... En daar, daar wordt eigenlijk... Uh, een soort van... Uh, indrukwekkend, indrukwekkende dingen worden daar beloond. Mm -hmm. dus als mensen... Wow! Zeggen als ze het zien. Maar wat je niet hoort... Is dat je bijvoorbeeld al heel veel van die sites... Niet heen kunt tabben met je taptoets. Mm -hmm. Dan mm -hmm. werkt het niet. Dat is een essentieel ding. En dat ja. is eigenlijk iets... Je ziet het niet. Bijna niemand ziet het. Ja. Bijna niemand heeft er last van. Mm -hmm. um, maar de mensen die er last van hebben... kunnen het niet gebruiken. Dus het is gewoon dan echt stuk. En dus dat is een laag van complexiteit... Ja. die niet begrepen wordt... door een, een flink aantal ontwerpers. En ik, denk dat als je die wel en ik zie dat als een principe. Ik heb het idee... als je dat dus niet goed doet dan ontbreekt er een tafelpoot. Ja, maar dat durf ik dus in twijfel te, stellen, te trekken. Ik, ik vraag me werkelijk af. Ik heb namelijk, Jan, uh, ik heb jou dat zien tweeten. Yeah. En ik heb dingen gezien. En waarvan ik denk van, nou... dat zit best vernuftig in elkaar. Oh, vernuftig, technisch, absoluut. Ja. Dus laatst was er een, dus een nieuwe masterstudie bij ons... op, uh, ja. op de Hogeschool van Amsterdam. Ja, Master ja, ja. Digital Design. En ik was naar de... de, of de en daar, die hebben ook een nieuwe website. En ik verbaas me er verschrikkelijk over. Want die, die website... Nou ja, die, dit soort principes die ik mijn studenten leer van het ga, focus op de content. Mm -hmm. En zorg ervoor dat het niet alleen met een, met een ideaal apparaat, dus een dure iPhone of een dure Mac eh, bruikbaar is, maar zorg ervoor dat je het ook toetst op suboptimale omstandigheden. Ja. Dat was niet gedaan. Uh, en het is niet zomaar een bureautje of zo. Dat is echt een. Uh, weet je, ik was uitermate verbaasd dat er zoiets slechts uh, gemaakt kon worden. Door zo'n gerenommeerd... <laughs> uh, wat gewoon echt stuk is, hè? Ja. Um, maar technisch... Ongelooflijk knap in elkaar gezet. Ja, maar nu even, even het punt. Hè. Dus kijk, en dit is... Dit maar daar uit... gaat het niet om. Het gaat niet over technisch... Uh, nee, maar nu komen we wel bij het kern van waarom dat... En wat ik ook geprobeerd heb in mijn mails uit te drukken van... Dit punt is heel duidelijk, hè? Dus dat, dit, dit heb je heel duidelijk geëtaleerd. En ook op meerdere podcasts heel duidelijk geëtaleerd. En ik... Het zou me verbazen als er iemand is die meerdere malen aan de podcast die luistert... zegt van nou, die ik begrijp hem nog niet. Dat lijkt me sterk. Yeah. Wat ik probeer te doen, is dat ik zeg van... laten we nou eens kijken of er een ander oogpunt eruit te nemen. Hè? Dus ik kom weer bij mijn opening statement, de mm -hmm. eye of the beholder yeah. De reden dat iemand meedoet aan iets als wat voor award dan ook... is over het algemeen om te winnen. Ja, ja. Dus een van de dingen die ik doe, dan denk ik van, nou, laten we eens nadenken. Wat zullen we eens gaan insturen? Ja. Wat zullen we eens gaan insturen? Um, uh, stel je nou eens voor, gedachten. We hebben een of die ene hele uh, hippe ding wat alle kanten op Heel vernuftig. Hè, wat jij, uh, wat jij uh, de, de, ook getweet had. Ja. En daarnaast hebben ze iets waar ik zelf ontzettend grote fan van ben. Ze hebben een prachtige uh, uh, service design gids gemaakt. Die de service design gids van de UK government ja. ver achter zich laat. Okay, en dan ja. denken we, oké, okay, nou, één van de twee mogen we insturen voor de Spin Awards. Wat zullen we eens doen? Wat weten we wat voor soort mensen er naar kijken? Wat weten we wat ze er naar kijken? Ja. Als jouw doel nou is om te winnen, wat, wat stuur je wat dan ben... in? Het goede ontwerp. Het, en dat het, is in dit geval? Het, ontworp, het ding dat een probleem oplost en niet een probleem veroorzaakt. En dat is, ik denk dat ja. dat een. Uh, uh, uh, bij die Spin Awards, ja. wat daar interessant is, is dat gewoon misschien zijn de. ...definities verkeerd. Misschien wordt, zijn de criteria gewoon helemaal niet goed... ...waarop getoetst wordt. Uh, dat zou kunnen, ja. Daar is misschien iets ontstaan, is iets gegroeid... ...waarin uh, de wow-factor... ...een veel belangrijke rol speelt dan zou moeten spelen. Hè? De, de, de, de, de correspondent zou nooit winnen daar. Precies. Terwijl dat wel een hele goede site is. Terwijl daar innovatie in zit die uh, elders gebruikt wordt de Government Digital Services... Wordt, uh, zou daar nooit winnen. Ik weet nog wel dat die op een gegeven moment... die site kwam, die wonnen wel een prijs. Een designprijs, een designprijs. En de art directors... bij Mirabal vonden dat krankzinnig. Ja. Wat een lelijk ding. daar zit geen wow in. Ja. Terwijl dit voor miljoenen mensen... in Engeland letterlijk problemen oplost. Ja. De, dat begrijp ik. Dan blijf ik toch... bij mijn initiële punt. Dat als de uh, de jury of wie dat ook definieert bij de spinnenwoord zegt van voor ons is het belangrijkste de wow factor ja. dan mag dat vind ik en ik ben ook van mening dat het zou natuurlijk heel chic zijn als ze zouden zeggen van uh, we hebben een track wow factor we hebben een track design, uh, sorry, uh, um, uh, een track, um, uh, ja, hoe noem je het, noem het uh, service design, weet ik veel. Hè? Ja, ja. Wat je maar uitwerkt, en we hebben een aantal tracks en daar beoordelen we in. Um, uh, daarom vond ik het wel heel erg chic, want dat zag ik ook op je Twitter voorbij komen: dat ik meen dat het een man was die hij al had uitgenodigd. Ja, van dat heb Ja, en ja, dat vind ik heel chic van hem. Ja. Dat hij, en de, je zal hem dit ongetwijfeld verteld hebben. En, en ik Maar ik, ik, ik nou, verder... wij hebben hem uitgenodigd. Ja. Oh, sorry. Ja. Ik dacht nee, dat, dat maakt hij. Dat niet uit, <laughs> ja, maar dat is ja. op zich hetzelfde. En ja. uh, dat was ook wel interessant, want daar kwam uit uh, dat hij. Uh, kijk, de reden waarom ik. Dit soort nominaties... Er wordt namelijk naar gekeken, naar de Spin ja. Awards. En wat er gebeurt, is als we zien... Van hé, hey, voor iets wat eigenlijk wel nuttig is... Hè, wat, wat, wat zo simpel zou kunnen mm -hmm. zijn als de, de, de oude homepage van Google... Mm -hmm. Namelijk een invulveld en de hele website is ja. klaar... Ja. Uh, daar wordt dan een of andere wow-experience van gemaakt. Ik vind dat schadelijk... Terwijl als er een reclamefilmpje wordt gemaakt voor Heineken... kan mij het schelen. Sorry, kun je dat nog, kun je dat nog even één keer herhalen? Dus je zei van die, die simpele pagina van Google en, ja. en van daaraf. Oké, okay, dus de, de, de, de, het voorbeeld waar ik over viel... dat ja. was een, een waterleidingsbedrijf. En het enige wat je op zo'n site moet kunnen doen... is je meterstand invullen. That's ja. it. Ja. En dan moet je die meterstand invulveld niet verbergen... achter een hoop fluff. Ja. Dan moet je die naar voren halen. En dat ja. is... Nou, een reclamebureau heeft blijkbaar bedacht... nee, dat moet een experience zijn. Uh, als je dat soort dingen gaat nomineren... Ja. dan zien andere bedrijven dat. Ja. En die denken, dat is dus een goed idee. Dat gaan we ook doen. En dan krijg je een soort van kettingreactie van nog meer crap. En ik denk dat dat moet doorbroken worden... Uh, en uh, dus daarom ben ik gaan renten. Daarom hebben we ook gesproken met die uh, man van de Spin Award. En daarom ben ik nu ook gaan kijken naar de, de criteria waarop beoordeeld wordt. Of dat niet gewoon aangepast moet worden. En daar zou je inderdaad kunnen zeggen... je zou een soort van Fluff Award kunnen uitdelen. Ik noem dat dan de My Little Pony Award... Uh, wat gewoon goedkope crap is, maar mm -hmm. waar iedereen wel van zegt van oh. Ja, Maar files, dat is toch prima? Ja, dat is dat niet zo. En dan nee? is het ook. Ja. Maar dan, dan ja. geef je ook. Dan zeg je niet dit is een websiteprijs. Ja. Nee, dit is een reclameprijs. En dan kan je zeggen van dit ja? is een. Dan kan je daar onderscheid in van maken. En dan vind ik het ook helemaal niet zo erg. Maar nu vind ik het schadelijk. Want nu helpt het. Nu krijg je als resultaat dat er een master design-site komt die ontoegankelijk is en uh, alleen maar om uh, animerende driehoekjes gaat en niet over de content. En ja. Ik vind dat inderdaad niet goed. Ja, maar kijk, twee dingen. Het eerste is van dat jij... Uh, ik ben overigens... Ik heb totaal geen, geen... Dus ik hoef ze niet te verdedigen of zo. Hè? Ik zeg dit nee. uit eigen motivatie, maar de, de één. De, um, uh, jij vertelt net dat jij druk bezig bent en druk bent om jouw studenten um, uh, op, uh, op te leiden om juist dus die culturele, esthetische en ethische dingen in te zien. Ja. Het mag dan toch wel uh, logisch zijn... dat ze dat zelf kunnen, kunnen zien op een bepaald moment. En, en you know what? Als er een student bij jou tussen zit... die denkt van nou, laat die visieles maar lekker lullen. Ik ga wel die websites maken. Dan, ik hoop dat snel eens podcast lullen. Dan de luisteren dan zal ik zeggen van... doe het vooral. Ja, <laughs> en natuurlijk. en, het, en het, het tweede is dat... Um, Um, nou, het punt ja. eigenlijk wat ik probeer, ja. hoe ik ze opleid, is niet zozeer dat ze uh, uh, zeggen van uh, fuck was Cilies, maar dat een nee. aantal ja. dingen gewoon vanzelfsprekend worden. En uh, want ja. zo moeilijk is het allemaal helemaal niet. Nee, alleen daarin ben ik wel van mening dat je um, objectiviteit en subjectiviteit moet scheiden. Hè? De, de zit, en dan ga ik nu even op stoel uh, advocaat van de duivel zitten, waar ik me enorm aan stoor, is dat... Um, uh, dus ik zit eigenlijk ik niet op de stoel van... Ik zit op mijn eigen stoel. Ik zit op mijn ja. eigen stoel. Waar ik me ontzettend aan stoor. Oh, dat is dat dat, dat, um, uh, dat... dat ja, Ik noem het maar gewoon bij de naam. Dat gezeik. Dat altijd hetzelfde is. Hè? Ik heb er wel eens aan gedacht. Van, ik ga een website maken met van die drop-down minuutjes erin. En dan kun je je eigen quotes voor Nederlandse design agencies uh, maken. En dan begint okay. iets van... Wij werden gevraagd door drop-down menu Schiphol NS Nationale Nederlanden. Ja. Daar vroegen zij om een drop-down menu chatbot app. Maar wij lieten ze zien dat ze eigenlijk met Tokyo poortjes op het station in Tokio, et cetera, konden leren hoe dat het beter kon. En dan denk ik van jongens, we know, we weten het. Het is, is oké. Okay. En het punt is, en dat is dus de... Um, um, uh, uh, uh, mijn, hele, mijn, mijn, mijn hele punt, mm -hmm. dat dat weten we. De vervolgstap is van, wat gaan, we met, wat gaan we ermee doen? Hoe kunnen we dit draaien en ermee werken op een manier... dat we met z'n allen iets beters maken? De observatie aan de analyse ervan is niet genoeg. En de resultaten die ermee geboekt worden... jonge jonge, jonge, ledlichtjes die laten zien waar de trein stopt. Nou, nou, nou, weet je wel, kom op, weet je wel. Dat zijn dingen waarvan ik dan denk van... Um, uh, ik, ik, daar, wat moet je daarmee? We moeten naar een situatie toe waarin dat je die organisaties helpt dat ze zelf dat gaan zien. Is dat zo? Moeten organisaties dat zelf zien? Nou, ik, ik ben van mening van wel. Want je ja. bent, ja, ja, tuurlijk, Want je kon mensen toch helpen om. Um, uh, uh, uh, zeker als je dat he, Ik zit ook, dat zit ik met mijn, met mijn business ook in. Hè? Ik heb mijn eigen bedrijf, dus daar zit ik ook in. Um, Um, uh, je komt iets brengend bij een organisatie. Hè? Je komt een idee brengen of dat probeer je uit te werken. Of mm -hmm. dat uh, uh, mijn, um, uh, mijn aanknopingspunt met design zit hem in... Uh, om de fancy term uh, uh, strategic of strategisch design te noemen. Dat ja. interesseert mij om dat uit te werken en daarmee bezig te zijn. Maar natuurlijk, het doel is dat op het moment dat ik um, uh, dat ik klaar ben, dat ik dat ik wegga, en dat ze niet alleen maar zeggen Bob bedankt dat we dit hebben, maar dat ze ook zeggen nou Bob bedankt mm -hmm. en nou kunnen we het zelf. Ja. ja, ja en dat is dat ja, is de okay, next Oké, maar dat, dat Bob bedankt, het aankomen met de ideeën. Ja. Uh, dat dat zei ook Nico zei dat ook dat er een golfbeweging is een golfbeweging en je ziet nu gaat, gaan allemaal grote bedrijven die doen ja. in house steeds meer in house. Ja. En Volgens hem was dat een golf. Was dit al de derde keer dat hij dat meemaakte? Ja. En dat ze daarna weer zeggen: nee, we gaan het weer uitbesteden. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik ben ook niet oud genoeg om dat te Ik werk niet lang genoeg. Wat dat ik wel kan zeggen is dat ik daar heel erg voorstander van ben: dat bedrijf het inhoudt. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. En ik, ik schreef, jij noemde net even: um, uh, daar zit namelijk een lijntje. Jij, zei net, um, uh, uh, jij noemde net de correspondent. Mm -hmm. En uh, vanuit, ik, ik, ik neem aan uh, uh, uh, uh, uh, grafisch oogpunt. Uh, als ik dat fout heb, moet je het zeggen, maar ik neem aan grafisch nou, oogpunt. Ook wel hoe ze omgaan met uh, bijvoorbeeld inhoudelijk juist. Ja. Hoe ze omgaan met content, hoe ze omgaan met links. Uh, daar doen ze slimme dingen mee. Ja. Ja. Nou, kijk, wat ik interessant vind, als je het dus over design hebt... Hè, en, dus ja. ook, en dan als je meer de strategiekant bekijkt... Uh, uh, vind ik de consument waanzinnig interessant... Uh -huh. En ik heb ook wel eens op een, uh, op een groot podium ergens geroepen um, uh, dat um, uh, als je nou wil kijken naar wat je kunt uh -huh. ontwikkelen in journalistiek, dat je veel beter kunt kijken naar de correspondent naar dan naar dat verschrikkelijke blendel. Want blendel is oude wijnen nieuwe zakken. Maar de correspondent, uh -huh. dat is een nieuw model om te kijken van oké, okay, het probleem wat het internet heeft gebracht, nou goed, daar kunnen we ingaan hoeft niet, maar de, hè, dat is het hele, hele uh, aggregatieprobleem. Ja. He, dus er zijn meer mensen die praten daarover. En uh, ik meen dat uh, uh, uh, uh, Ben Thompson daarmee is, daar, is, daar mee, um, uh, is daar begonnen. En uh, dat, dat, dat, uh, de, de aggregator van die informatie die is weggesneden. En wat Blendel doet is nog steeds aggregator spelen mm -hmm. in, een, in, een, in een sexy jasje. Ja, ja, ja, Terwijl dat ja. de correspondent die heeft, die gaat daarmee om. Dus maar waarom vertel ik dit? Waarom zeg ik dit allemaal? Um, verschillende eye of the beholders jij en ik toevallig is onze uitkomst allebei heel positief en te gek over de consument maar zo kijk ik naar de consument en ja. zo, zo geniet ik daarvan als ik dat ja. zie ik zal je sterker vertellen um, ik heb een abonnement op de consument ik, le ik lees het niet heel vaak Okay. Maar als ik straks een, een, een, een, een uh, noem dat, renewal krijg, dan betaal ik gewoon weer. Omdat yeah. ik, ik wil dat het lukt, zeg maar. Ah, ik wil okay. dat het lukt. Ik vind het een hele slechte reden. Nee, dat is een slechte reden. Dat ik is lees het reden. overigens wel. Ik vind het uh, ook een slechte reden. Maar ik lees de mail elke ochtend. Ja. Uh, en uh, daar klik ik regelmatig op. Ja. Maar het, nou, sorry, je hebt een goed punt. Laat ik het even anders zeggen. Ik, want ik lees, dat is natuurlijk niet waar dat ik, dat ik het niet lees. Want waar zie ik de correspondent vaak voorbij komen? Uh, in mijn Twitter feed? Okay, en ja. dan kik ik erop en dan lees ik het. En dan staat van van, dit uh, artikel wordt u aangeboden door... Uh, nou, zei uh, of Z, vind ik geweldig. En dan ja, lees ik ja, het en dan, ja. volgens mij krijg ik ook nog de hint... van dat ik ook kan inloggen, ja. maar dat doe ik dan niet. Ja. Ja, dat, dat, we, dat, dat bedoel dat is, ik. Ze hebben een paar van die kleine ja. dingetjes... waaruit blijkt dat ze digitaal echt snappen. Juist, en precies. Dat, ja, en dat ja. is echt... En, uh, ja, dat is super interessant. En daar zou je meer van willen zien. Maar wat daar ook al goed is, is die ja. basis... En ik denk, je ziet, heel veel die, hebben, die, die snappen digitaal... Ja. maar dan ontbreekt toch de basis. En die basis, dat is waar ik me druk om maak. Als oh, dit er niet is... Oh, dat vind ik interessant. Dus, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dan moet ik even diep nadenken. Dus, dus als het niet ja. uh, aan een aantal basisprincipes voldoet... Dus ja. bijvoorbeeld uh, nou, Gewoon simpele leesbaarheidsregels. Als dus dat ja. er niet is. Als het contrast te laag is mm -hmm. van tekst... Ja. dan is het gewoon... Hoe briljant je idee is, het ding blijft stuk. Ja. Als je hele content verborgen zit achter uh, bergen animaties uh, die er niet toe doen. Ja. Nee, zeker. Kijk, de, um, de, dat, dat begrijp ik. De, de vraag is alleen dan waar dat je dan dus je, um, je waarde legt van of het dan goed hè, is mm -hmm. of middelmatig. Mm -hmm. ja, ik sta bijna op repeat, maar dan zeg ik dus weer dat. De, die, de uitkomst is anders. Hè? Er zijn mensen die vinden de correspondent goed om hoe dat ze geld omzetten. Ja. En het kan ze geen fluit schelen, hoe dat, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat uh, de bepaalde type gearzen ja, zaak dus Ik denk dat dat een, een som der dingen is. Dus het, zeker niet de, de, de, de leesbaarheid is niet dat zorgt er niet voor dat, dat ze geld verdienen. Dat is niet de. Maar ja. ik denk dat als het onleesbaar was. Dat was uh, Times New Roman uh, in uh, tien punts. En dan uh, over uh, de hele breedte van je schermen. Zoals bijvoorbeeld op uh, Wikipedia. Ja. Uh, dat heeft wel invloed op de ervaring. Van hoe goed zoiets ervaren wordt. Nou, de, en de kern van wat, jij, van wat ik probeer over te brengen. Dat zit in dat jij, wat jij nu zegt. En dan in de woorden de som der dingen. En dat ja. ik dus van mening ben. Mm -hmm. Je kan doen... Uh, uh, um, om het wel maar weer even in de metafoor te doen. Je kan doen 2 plus 2 plus 0 plus 0. Mm -hmm. Dan heb je 4. Ja. Dat kan ook doen. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ja. En dan is die, 2, is iets die 1 is iets minder dan die 2. Dus tussen aanhalingstegels ja, middelmaat. Ja. Maar je komt tot diezelfde 4. Okay, maar waarom moeten die eerste 2 dan naar een 1? Dat snap ik dus niet. <laughs> waarom nu gewoon 2 ja? plus 2 plus 1 plus 1? Oké, okay. ja. Nee, nee, nee, maar dat, nee, maar dat is een hele goede vraag. Ja. En dan kom ik dus weer terug op mijn, op mijn initiële... Um, Um, uh, uh, uh, uh, of neem een voorbeeld wat ik zei met die bekertjes. Ja. Je kan dat water maar één keer verdelen. Ja. Dus als je doet, als je zegt, van, ja, maar ik wil gewoon twee, en twee plus 2 plus 2 plus 2 want dat is zes, um, dat, dat is 8 Nou, waar raak ik zelf ook? Okay, maar, maar, maar er maar is, maar het is, maar maar is geen acht. Oké, okay, er is we maar, hebben, maar vier. Dat okay. okay. okay. is yeah. gewoon het budget. Oké. Okay. Yeah. En wat ik ook wel leuk vind om erover te vertellen, is van, als dat mag, van de, um, waar ik het vandaan heb. Zeg maar. ja. Het is niet dat ik soms zwakker werd en dat ik dacht van nou, zal ik eens. Random, met je. Want wat jij zei, vond ik namelijk zo leuk: van die um, uh, van dat jij van vroeger deed ik dit en dit. Echt, ik had precies hetzelfde. Hè? Dus alles ook, als ik ook naar die naar, die, naar al de podcast luister, dan, ik hoor dat en dan denk ik van ja, ja, ja denk ik dan, weet je. Okay, ja. Maar op een gegeven moment gebeurt het volgende. Ik luister ook heel erg naar de podcast van Sam Harris. En Sam Harris had een gast. En dat was een hele heftige discussie. Hij is filosoof en het was echt gewoon een filosofische titanenstrijd met een gast en die heet Jordan B. Peterson, heet die gast. En dat is, ik heb net zijn boek besteld. Ik kreeg net een, een mailtje van ABC dat ik hem kan ophalen. Oké, okay, yeah. en hij zegt het volgende: ze hadden daar een hele ingewikkelde discussie. En die discussie die ging over wat is waarheid, dus waar wij hebben het goed gehad en over wat is waarheid. Het dat was, ja, ik vond het geweldig. Yeah. en ze waren het, werden het overigens ook niet met elkaar eens. Oké, okay. en hij, Jordan Pearson, doet daarin een uitleg en hij, en um, uh, um, hoe dat hij tot zijn punten komt. En hij zei daar het volgende. Hij vertelt dat zijn kind aan ijshockey doet. Hij is Canadees, dus dat makes sense. Ja. En um, uh, zijn kind kwam in de finale met ijshockey. En um, uh, er zat één diva in het team. Weet je, die scoorde de meeste punten. Maar die wilde altijd de puck hebben. En die schold iedereen uit en zo. Dus iedereen vond het een klein lulletje. Maar wel, punt scoren. Ja. En nou kwam het punt. Ze verloren de finale. Last minute. En dat ventje was van, ja, dit, dat. En die vader, die zei van, ja, en jullie allemaal. En die stomme scheidsrechter. En toen ik dacht ik erover na. En toen dacht ik van, hmm, interessant. En wat zeggen wij eigenlijk altijd tegen onze kinderen, zei hij. Wij zeggen altijd tegen onze kinderen. Meedoen is belangrijker dan winnen. En dan nou komt zijn punt. Dat hij zei van, waarom zeggen we dat eigenlijk? En, zo, en dat zeggen we. En dan heeft hij een hele darwinistische redenering voor. Maar dat zei van, namelijk... Meedoen is belangrijker, omdat hoe vaker je mee mag doen... dan zal de som van de overwinningen die je hebt hoger zijn... dan als je jezelf snel buitenspel zet... door bijvoorbeeld een verschrikkelijke diva te zijn. Dus je bent misschien wel heel erg goed. Maar op een gegeven moment word je buitenspel gezet. Mm. En je, je bent dus, en dat doe ik, hè, tussen aanhalingstekens ben je misschien op bepaalde facetten middelmatig... maar je bent bijvoorbeeld wel sociaal heel erg sterk... Ja. dan zeggen ze van, hé, hey, die willen we er weer bij hebben. Mm -hmm. En dan zeggen ze van, bijvoorbeeld, die dat vinden we een leuke vent, die willen we erbij hebben. Ja. En wat je dus krijgt, is dat je dus um, de som van projecten die je mag doen... wordt veel hoger dan ja. die paar die je mag doen. Ja. En nou komt mijn punt, dat ik dus denk dat... omdat de iteraties in het op, in de digitale domein zo snel gaan... is het meedoen belangrijker dan winnen. En om mee te moeten kunnen doen... moet je die fles water over die kopjes verdelen. Zo efficiënt mogelijk. Mm -hmm. En ja, dan word je soms ergens uh, uh, middelmatig in. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Daar komt het vandaan. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. <lacht> ik snap het. En ik ben het er denk ik ook wel gewoon mee eens. Uh, ik denk dat, dat mijn punt misschien ook gewoon wel gaat over... Uh, Um, over niet weten. Dat heel veel mensen... niet weten... dat je een computer met je toetsenbord kunt bedienen. En dat er heel veel mensen zijn... die daarvan afhankelijk zijn. Ik denk dat dat, gewoon, dat, dat misschien wel zo is. Ik merk in elk geval dat mijn studenten... het niet weten. Ik ja. geef ze daar nu les in. En dan wat? Kan dat? Huh? <laughs> ja. En dan, dan moeten ze daarover na gaan denken. En als je dat niet weet, dan kan je dat ook niet doen. En dan weet je ook niet... dat mensen het middelmatig vinden. Ja. Ja. Dat is, uh... ja, maar dat niet alleen. Er is misschien wel een, een student of studenten bij jou in de, in de klas... En, en, en die denkt van, oh ja, uh, Fasilis heeft het altijd over belangrijk... dat die, die typografieregels zijn of zo. Ik, hey, dit verzin ik even. Maar, maar dan hij of zij denkt van, ja, daar ben ik misschien niet, niet zo goed in. He, dat, uh, wordt het wel wat van mij? En mijn punt is dus van, waarschijnlijk wel. Want als je gewoon in de breedte geïnteresseerd bent, jezelf inzet meedoet aan dingen... dan hoef je dus niet per se overal zo heel erg goed in te zijn... Ja. als je maar aware bent van dat daar iets zit. Ja, ja. Dus ja. het gaat niet per se om het, de uitkomst te weten. Het gaat te weten van... oh, iemand zegt dit, ik signaleer het. Okay, ja, ja. Het, het weten dat het ja. er is, ja. ja. Juist. En ja. daarin bedoel ik dus van... en daar hadden we onze lange mailwissingen ook over... dat daar middelmatigheid... en dan zonder de negatieve connotatie... maar gewoon het niet een expert zijn op een gebied... Ja. Prima is om mm -hmm. toch heel erg goed te worden in dit moment. Zoals ja. de tijd nu werkt. Ja. Maar goed, kijk. Um, uh, je, kan, je, je kan ook zeggen: ik leer je gewoon een aantal kleine simpele regeltjes. En als je die toepast, mm -hmm. dan wordt het misschien niet super mooi. Ja. Maar het wordt in elk geval ook niet onbruikbaar. He, dus, dus als je gewoon zorgt dat je altijd dit even toepast, mm -hmm. dan gaat het in elk van die stuk. En dan kunnen mensen het gebruiken. En dan word je niet een hele goede grafische ontwerper van. En daar word ja. je niet een hele goede typograaf van. Mm -hmm. Maar je zorgt in elk geval dat het altijd leesbaar is. Dat het niet onleesbaar wordt. En als je beter wordt, dan kan je die regeltjes toe gaan eigenen... en zeggen van ja, maar in deze situatie wil ik ze overtreden. En dan word je een expert in, uh, laten we zeggen, visuele vormgeving. Ja. Uh, er zijn twee dingen. Het, het eerste is dat ik... Um, um, dat, het, dat wat jij zegt van, van die regels... Hè, dat, ik zou daar nog een stap verder in willen gaan. dus Dat je, dat je zegt van... Waarschijnlijk als je op zo'n manier naar iets kijkt... Yeah. Vind je er een regel en daarmee een functie achter. Dus dat of je nou pannenkoeken staat te bakken met typografie bezig bent of weet ik veel wat... dat je dus altijd bewust bent dat je zo naar de wereld kan kijken. Een beetje zoals uh, uh, uh, Neo in de Matrix, zeg maar. Dat op een gegeven moment ziet hij de Matrix, zeg maar. Okay. En dat hoeft, hoeft dan niet te weten dat het werkt, maar hij ziet hem. Dat is één. En het tweede is van... Er zit ook een soort stigma-slash-aanmatigheid in. Dus dat, dat je zegt van... Ja, dan word je wel niet een expert, maar dat... Het, het punt is van. Oh, maar wacht even, nee, maar zo bedoel ik het niet. Oh, sorry, dan, nou, dan heb ik dat verkeerd gegeven. Ik, ik, ik ja. zit op een nogal ja. brede, brede opleiding. Ja. Dus de. Hij uh, drukt de, de drukte nee. wordt nu zenuwachtig. Nee, Nee, nee, ik, ik, die koekjes die staan straks in de zon en dan worden ze niet meer lekker. Oh, okay. dus ik zet ze. Die opleiding, daar, uh, dat is heel, heel breed. Dus je krijgt op heel veel vlakken uh, het een en ander te leren. Dus ik leid geen experts op. Mm -hmm. Maar dat is een bepaald basisniveau... waarvan ik vind, dit moet iedereen die uh, digitaal ontwerpen wordt... moet dit weten. En dat zijn principes. Mm -hmm. uh, dus dan word je geen expert, maar je kan het toepassen... of je weet het te vinden of je weet dat het bestaat. Um, dus dat is waar ik het over heb. Ja. En heel veel van deze mensen, bijvoorbeeld... Uh, die worden ontzettend goede developers. Ja. Maar dat worden wel developers... die nooit iets kunnen maken... wat echt heel erg lelijk is. Mm -hmm. Of die nooit iets kunnen maken... wat gewoon niet te gebruiken is. Waar de usability slecht van is. Ja. Omdat ze daar lessen hebben gehad. Omdat ze, of niet le nee, omdat ze zich bepaalde principes eigen hebben gemaakt. Dat is het. Ja. En dat is dus mijn punt, hè? Ja. Er dan, dan zit dus een klein beetje water in het bakje accessibility... Ja. Ja. En als die mensen vandaag de dag... hoe dat x zou definiëren als goed... tussen aanhalingstekens, zou dus zijn dat iemand zegt van... kijk, ik heb hier met x, en z... rekening gehouden om trend accessibility. Gezien, weet ik veel wat. Tijd, geld, timelines, weet ik veel. Zit het er niet in? Kennis, kan ook. Mm -hmm. Moet even iemand naar kijken. Ja, die ja. daar wel in dat Precies. bakje wel ja, mee heeft zitten. Ja, ja, ja. he? Maar dat is hetzelfde als van dat ik... Hè, ik roep altijd al... Dat, sorry, niet ik, dat, ik heb dat heel snel overgenomen... Van, um, van als, uh, uh, als, als je graficus bent en je werkt in het online domein, dan moet je code kennen. Of C6 of wat dan ook, zeg maar. Uh -huh. Omdat je moet weten waar je over praat. Ik, ik, ik weet ik, de, de en dat je vandaag de Als dat niet zo is, wat gebeurt er dan? Dan ben je dus uh, voor dat specifieke wat je moet doen, middelmatig. Oké. Okay. Wat oké okay is. Oh, oké, okay. ja, nee, ja, dus je moet het niet. Nee, maar kijk, hoe moeten we dit oplossen, weet je Kijk, het punt is van, ik zie mensen dingen maken op... Um, uh, ik heb nu... Het, het doet er niet toe welke dat is. Maar ik heb nu een, een hele grote klant waar ik hele leuke dingen mag doen. En daar zitten ontzettend leuke, aardige mensen um, die allemaal UX dingen maken. En die zijn... Dat is geweldig. Maar dat is wel allemaal op papier. Ja. Dat wordt uitgeprint en op de muur gehangen. Ja, ja, ja. En dat gaat dan door naar de developers die het dan mogen ontwikkelen. Ja. En het punt is van... En wat ik, wat ik probeer te vertellen is van... Kijk, het gaat er niet om dat je efficiënter bent. Als je, misschien ook wel als je die code kan schrijven. Maar door te spelen met die code. Ja. Door bezig te zijn met die bits en die bytes. Ja, je zegt nu precies hetzelfde als wat ik en... altijd zeg. Want dit soort ja. workflows. Ja. Als je voor papier ontwerpt. Wat je eigenlijk in het digitale uh, moet werken. Ja. Digitaal is niet dood. En papier wel. Dat is gewoon plat en dat leeft niet. Ja. En daar heb je geen mouse over. Daar heb je geen focus steeds. Ja. Dat soort dingen heb je niet. Dus die doen er niet toe. In ja. Photoshop heb je die ook niet. Dus die doen er niet toe. Ja. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Maar als daarna de developers daar ook geen weet van hebben... dan krijg je die dode ontwerpen vertaald naar het web. En dan is het nog steeds dood. Dus dan komt er nog steeds geen leven in. Ja, maar, maar om, om, uh, kijk, het is of het is andersom dat er alleen maar wordt uitgegaan van uh, heel erg leven... maar dat is dan meer een soort van experience-leven wat in die Adobe... Uh, filmproducten zit. Dus dan gaan we ja. heel, heel veel animaties juist. Maar het is best wel complex... om dat wel op zo'n manier toe te passen... dat het inderdaad meer waarde geeft. Wat en, ik, uh, zeker. En wat, ik alleen, wat, wat ik daar wel bij denk is van... het is niet de verantwoordelijkheid van in dit geval... het is meningen van ja. de developer... om dat te moeten weten. Het is de verantwoordelijkheid van in dit voorbeeld... de kan ook andersom zijn, mm -hmm. die wel weet dat het daar het belang is... om daar um, um, uh, uh, wat mee te doen. Ja, dus maar mijn punt nu ja. is dat ze het niet weten. Dat niemand het weet. Oh, dat niemand het weet. Ja, ja. dat niemand weet dat uh, het complexer is dan op luxe producten. Ja, maar dat komt dus omdat... Uh, uh, uh, uh, omdat, de zeker, zeker ook hoe dat we dingen leren... dat de retoriek daarin is van dat je bepaalde focusgebieden moet hebben. En of dat we dan zeggen van, je hoeft niet dat focusgebied te hebben... maar dan word je er wel geen expert in. Maar de retoriek is op een bepaalde manier dat iemand het gevoel heeft... oh, ik moet daar goed in worden. Dus wat we aan het doen zijn, om terug bij mijn, mijn emmertjes metafoor te, te komen... Ja. Dat het lijkt erop dat we heel erg aan het focussen zijn... dat, dat al dat water moet maar in die emmertjes. Nee, nee, als je dan dat ene emmertje aanraakt... Dan moet hij ook tot de rand vol. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja, okay. ja, dus je hebt eigenlijk een pleidooi tegen dit soort uh, silo's. Ja, absoluut. Ja, ja, nou, ja, ja. helemaal ook met je eens. Ja. Nou, dat... ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Komen flauwekul dat het nog steeds op die manier gewerkt wordt. Ja, en dat ja. is ook van. Een van de dingen waar ik dus nu um, um, uh, veel mee bezig ben, is dat um, uh, um, om te vertellen. Ik heb overigens. Dat is van. Uh, um, uh, um, Jij hebt ronde op de podcast gehad. Ik heb voor hem gewerkt. Daar heb ik echt heel veel van dit soort dingen van geleerd. Ja. En, uh, en, en, en eh, ik probeer dat nu op mijn eigen manier ook weer toe te passen. En dat is dat je bijvoorbeeld... een van de dingen waar je nu veel mee bezig bent... is dat aan, aan, je aan business uitlegt van... technologie is niet een tool. Mm -hmm. eh, als jij begrijpt hoe dat die technologie werkt... en je zet hem in voor je... dan maak je daar betere business mee. Oké, okay, ja. Yeah. Dus dat is, dit is het, precies hetzelfde, alleen dan niet van de UX-developer, maar dat is dus van wat, wat holistischer van het gebruik van technologie uh, naar, um, um, um, uh, naar business. Hè. Zo hoorde ik bijvoorbeeld dat, um, uh, en als we dadelijk over jouw uh, die uh, lijstje gaan, dan. Ik, ik had wat boekjes erbij gezocht en één daarvan, daar raken we dat ook bij aan. Yeah. Als je dat nog wilt doen, tenminste. Ja hoor. Maar, um, dat bijvoorbeeld, ik hoorde laatst, vertelde ook iemand op een podcast... dat als je naar de Twitterpagina gaat... dan duurt het even voordat je ziet hoeveel notifications je hebt. Dat is zeg maar het slotmachine effect. Okay. En dat zijn dingen dat zou kunnen zijn dat een business iemand die weet dat. Of die zegt van hoe kunnen we nou dat bereiken... want we willen graag op zo'n manier mensen trekken... want we willen zo de business vergroten. Mm -hmm. Dat is zo iemand die hoeft niet te weten hoe dat werkt... maar die kan dan naar een UX gaan en zeggen van... hé, hey, kunnen we iets doen? met het feit dat we dit effect kunnen sorteren bij mensen... om ze vast te houden op die pagina. En dan krijg je dus een ketting. Dan heeft dus weer die businesspersoon een heel klein beetje... uit zijn of haar fles geschonken in het bekertje UX. Dat hoeft mm. helemaal niet veel te zijn. Ja. hoeft helemaal niet veel te zijn. Maar het genoeg om te weten, ah, daar, daar zit wat. En dat ga ik aanpakken. Oké, okay, ja. Yeah. En iedereen nu is van... Bij de business zitten de, de economie bekertjes vol... en bij de... Bij de developers zitten, zitten de, de, de, de computer science bekertjes vol. En bij, nou, etcetera. En mijn pleidooi is dus van, je bekertje hoeft niet vol. En het is oké okay als je iets, quote on middelmatig weet. Mm -hmm. Als je maar zorgt dat je je, je fles leeg maakt. Kijk, je moet niet op de bank gaan zitten, eh, nou troost... Uh, excuse, uh, iemand moet lekker zelf weten wat hij doet. Maar ja. ik zou iemand willen adviseren dat als je uh, gezegend bent met een, met een grote fles. Ja. <laughs> Klinkt een beetje raar, maar goed. Ja, als je ja, gezegend ja, ja. bent met een grote fles dan, in hemelsnaam schenk hem leeg. Ja, ja, ja, ja. En sterker nog, als jij zegt van jou, ja, uh, Bob, wat een, wat een onzin. Ik ga mijn hele fles leeg schenken in typografie. En ik ga tot in de kerndetails terug naar dat. Vooral doen. Ja. Ik denk alleen dat hoe dat... De, de samenleving nu werkt en vooral business nu werkt. De mensen, daarom hebben ze het ook over: we zoeken T-shaped persons. We mm -hmm. zoeken mensen die, hè, die, die kunnen executen. Zeg maar, daar zijn we op, omdat, En dat zijn mensen die die bekertjes gevuld hebben. Nou ja, T-shaped persons, het zijn nog steeds experts. Hè? Die zijn heel goed in een ding, maar die hebben ook andere skills. Mm -hmm. En dat gaat niet zozeer over dat ze andere kennis hebben van de gebieden om hun heen, mm -hmm. Ook. maar het gaat vooral ook dat ze communicatieskills hebben om. Die nodige kennis bij elkaar te brengen. Ja, maar dat, ja. Is wel, dat, kost, dat kost tijd. Ik, ja. ik heb vanochtend moest ik een, een, uh, een pitch geven voor. Ik had een, een idee van over hoe dat je uh, um, een businessmodel... model om, om machine learning heen kon bouwen. Okay. En, en een, een fout die ik gemaakt had, en die, nou geloof me, die kreeg, ik ook, uh, die kreeg ik ook vol terug. Was dat ik het heel erg gefocust had op rond um, technologie en Proces een beetje. Okay, yeah. En dit waren gewoon keide businessmensen. mensen. Die zeiden van ja, maar hoezo, wat krijg ik dan? Als ik jou nou bedrag X geef, wat dan? Dat, waarom zeg je dat niet? Zeg ja, nee, nee, dat gaat niet om. Zo, het gaat om het om dat als je juist dat proces goed aanpakt, dan heb je daar op de lange termijn veel aan. Ze dus, zeggen: ja, maar ik wil me niet, ik wil iets nu. Yeah, yeah. En, toen, en toen liep ik naar buiten en dacht ik, oh shit, ik bedoel, het, ging, het ging op zich goed hoor. Yeah. En ze waren me ook een beetje aan het prikken. Maar ik dacht van ik had veel beter na moeten denken over mijn... Uh, uh, mijn hoe dat ik het gebracht had, hoe ik het op verwoord had my point being is... ik leer daar. Dus er zit een beetje... heb ik geschonken in mijn communicatieskill... Ja, en dan ja. het subbekertje... Okay. praten ja. tegen businessmensen. Okay. Ja. De samenbekertjes. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. net was er een mooi bruggetje. Namelijk dat ja. de business... wil graag dat een product... niet useful is... maar ja. een dikting. Ja. Uh, tenminste, dat ja. zei je net. Hè? Ja. Twitter, ze willen graag dat mensen... Twitter, zoveel mogelijk gebruiken. En uh, niet uh, nuttig gebruiken, maar zoveel mogelijk. En ik was inderdaad uh, gisteren of vandaag op Twitter... kwam er een hele ja. mooie uh, aanpassing van de beroemde principes van Dieter Rams. Ja. Uh, kwamen er langs. Uh, vertaald naar 2017, de Tech Industry Edition. Uh, en ik, ik vind hem heel mooi. Er zitten een paar hele mooie dingen in. Uh, ja. Dus het is telkens, good design is bijvoorbeeld innovative. En in plaats ja. daarvan wordt nu gezegd disruptive. Um, en ik vind deze heel mooi. Good design makes a product useful. Nee, het moet niet useful zijn, maar addicting. Ja. Mogen we nou voordat we er induiken? Hè? Want ik vond hem eigenlijk leuk. En ik, ja. ik zag hem, omdat je hem getweet had, stuur ik ook van... Maar ik hoop dat we nou kunnen proberen van dat... Een van de punten die ik dus over probeer te brengen... is van natuurlijk, hé, er zit ook een, dit is ook een klein beetje met een knipoog en, en, yeah. en, en grappig. At eh, altijd een beetje cynisch, vind maar ik. Maar ook, ook cynisch. Yeah. Maar in plaats van dat we dus op de cynisme-trein springen... Yeah. dat we zeggen van, waarom is het zo? En wat, wat, hoe kunnen we dit ten positieve zeg maar, voor ons gebruiken? Dat, dat is wat ik probeer... Um, uh, uh, uh, uh, hè? Dat okay. is mijn boodschap. Okay, dat is dus geze... wat ik over probeer te brengen. Dus deze tien punten zoals ze nu zijn aangepast, dat is gewoon zo... Of nou ja, is gewoon zo. Hè, ja. dat, de, de, nee, er is een reden maar... dat iemand dat dit zo, zo schrijft. Hè, dat, dit heeft, en de reden dat we erom lachen en de cynisme en de humor ervan inzien, is omdat er zit natuurlijk een, een hele dikke vette kern van waarheid in. Absoluut. Hè, dus, dus Super daarom, herkenbaar. ja, ja. Oké. Okay, uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Oh, of, ja, we ze aflopen? Nou, ik weet niet of ze allemaal moeten aflopen. Dan zijn we nog drie uur bezig. Nee. Nou, laten we bij die dekting Die vind ik leuk. Ja, want die ik vind ik zelf ja. ook wel. Uh... Ik zoek namelijk nu iets op. Ik heb een heel leuk uh, um, boekje en daar zit een heel leuk modelletje in. Wat ik. Uh, want, uh, sorry mensen, maar ik behoor tot de groep van uh, dat als je het in een 2 bij 2 kunt uh, vormgeven, dan, uh, uh, dan, dan is het waar. Daar hou ik heel erg van. Je kent wel ja. van die 2x2 um, uh, modellen. Van, dan heb je kwadrant 1, 2, 3, 4. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. okay, ja, ja. En dit is, dit is een heel leuk boekje. En dat is, um, dat heet, uh, het boekje heet Hoekt. Yeah. Ken je het boekje of niet? Uh, uh, ik heb het wel eens gezien, ja. ja het boekje heet Hoekt en dat is van Neer En wat hij daarin schrijft is dat hij van... hoe maak je een online product waar mensen aan verslaafd raken. Yeah. En dat is heel leuk, want hij heeft ook, aan het eind heeft hij ook een hoofdstuk over ethiek. Okay. Dus dat, dat is een hele moeilijke um, uh, uh, lijn, maar ik vind het wel heel erg leuk om daarover na te denken en wat hij doet en ik zocht even de uh, uh, het model wat hij heeft maar dat ik kon dat zo snel um, kon ik hem ik zie ik hem alleen maar visueel dus ik moet ja. hem er even bij bedenken maar hij zegt van je hebt vier stappen dus je hebt een kwadrant van vier hij zo en je begint eerst met een trigger en de trigger is dus ping je ja. en dan krijg je een reward ja. en de reward zit hem erin van je opent hem en je ziet hey um, Facinus heeft een berichtje ja, ja, mij ja, ja. of een berichtje gestuurd ja um, daar zit een, uh, uh, een actiepunt aan. Dat ik jou weer iets... Oh, ik doe een likeje. Ik stuur weer wat terug. zeg maar Dus ik druk misschien wel op dat uh, like hartje. En dan gaat er bij jou weer die trigger spelen. Die zegt ja. van... Uh, hey, iemand heeft jouw tweetje geliked. Ja. Nou, dat model. Dat hoekmodel. Dat schrijft hij in dit boekje. En daarvan schrijft hij dus helemaal uit van... Um, uh, uh, uh, uh, dit is hoe dat je dat doet. Okay. En dit is hoe dat dat werkt. Ik ja. ben eigenlijk heel erg benieuwd naar het laatste hoofdstuk van hem. Ja. Die ethiek. Wat zegt hij daar dan over? Is het iets wat we moeten doen? Is het iets waar we voorzichtig mee moeten zijn? Of heeft hij daar niet zo'n mening over? Dat we voorzichtig moeten zijn. Okay. Kijk, we moeten wel. Kijk, we moeten wel natuurlijk gewoon man en paard noemen. Dit is hoe dat die grote organisaties nu ontzettend veel geld verdienen. En um, ja. uh, en een van de van de uh, van de concurrentiezaken uh, uh, online is ja. aandacht. En ik denk dat je dus als getalenteerde ontwerper in het Westen ja. ervoor kan kiezen om niet voor dat soort organisaties te gaan werken. Om te zeggen, mm -hmm. nee, ik ga geen addicting products die geen waarde toevoegen maken. Ja, alleen het probleem is, dat je, dan, kun je, dan kun je nergens voor werken. Volgens mij is dat niet waar. Nou oké, okay, ik overdrijf het natuurlijk een beetje. Ja. Maar er zijn heel veel organisaties die bezig zijn om te zoeken naar die, dat stuk aandacht. Dan gaan laten we terug gaan naar de correspondent. Maar ik denk dat, dat je ja. nou Ja, maar zijn die bezig met addiction? Nee. Nee, nee sure. die doen niet dit model die doen zeker niet dat model, maar die proberen jou wel naar de website te, te trekken. Want als uh, Rob Wijnberg aan het eind van het jaar tuurlijk, gaat zeggen: van, jongens, niemand problemen. heeft de artikelen gelezen, ja, ja. dan gaat niemand meer geld. En dat doen ze niet door dit soort trucjes toe te passen, maar door goede content te leveren. Ja, en dat is iets van dat durf ik echt heel erg in twijfel te, te trekken. Ik denk dat de. Je uh, denkt dat als ze daar een anp feed zouden neerzetten dat het ook zou werken? Nou, of als ze daar een anp feed neer zouden zetten, dat weet ik niet. Wat we wel zien. Uh, He, dat, nou, dan noem ik, laat ik dan meer de, dat voorbeeld van, van, van die Casey Nistat bijvoorbeeld geven. Dat je ziet van het feit dat je, op, dat je kwantiteit maakt. Dus vele minuten. En dat je dat zo goed en efficiënt mogelijk probeert te doen. Levert je veel meer kliks en daarmee geld op. Dan, um, uh, um, uh, dan op kwaliteit focussen. En dan één keer per twee maanden een filmpje van hele extreem hoge kwaliteit uploaden. Ik weet niet of dat zo is. Het, Ik denk het is dat aardig, allebei ja. kan werken. Misschien verdien je met het ene wat ja. minder. Maar of dat dan heel erg is. Hè? Aha, maar dit is... Okay, okay, en misschien is dat dan ook iets. Uh, ja. van gaat het, Die greed. Ja. Dus, uh, misschien is dat ook weer een punt van aandacht. Dat je moet bewust zijn. Als je voor een greedy company gaat werken. Dan ja. gelden bepaalde principes die jij in het dagelijks leven hanteert niet. Moet je dat willen. Aha, maar dit is. Kijk, maar dit is natuurlijk. Ja, je had een paar weken geleden en dan ben ik even, um, ben ik even zijn naam kwijt. Maar die voor de Volkskrant die in een, in ah, een kranen, week... In, in, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk dat is super gaaf. Ja. Ja, maar dat ga je. Dat, hij, ik mag hopen voor hem dat hij niet wordt afgerekend op het feit hoeveel nieuwe abonnees dat hij op de Volkskrant geabonneerd krijgt daarmee. Want dan zal hij waarschijnlijk een andere tactiek toepassen. Nou, dat is waar ik het met hem ook over had. Ja. Uh, als de volkskant alleen ging kijken... Ja. en dat hebben ze een tijdje mm -hmm. gedaan ook wel... van wat willen onze lezers... Mm -hmm. dan krijg je op een, op een gegeven moment... vanzelf alleen nog maar kattengiftjes. Ja. Maar, Hè? Dat, is, ja dat is wat er gebeurt. Want daar krijg je gewoon de meeste kliks op. Dat is zo. En, maar dan heb je dus een soort van... dat wil de volkskant niet. De volkskant wil geen kattengiftjes-site zijn. En dus kiezen ja. ze niet voor het maximaliseren van de winst... Maar voor iets anders. Ja. En dan kom ik weer terug bij mijn openingspunt. Uh, dat is dus in dit geval de Volkskrant, de eye of the beholder. En dat is dus een combinatie van de culturele, esthetische en ethische afwegingen en keuzes van de Volkskrant. Ja. En er zijn bedrijven um, uh, uh, die waanzinnig goed zijn, in het, uh, uh, die over dit soort dingen waanzinnig liegen. Okay, yeah, yeah, yeah, dus die yeah. waanzinnig goed kunnen laten zien van... Uh, van kijk eens, we hebben een ethische afdeling. Wij huren dichters in om uh, na te denken over hoe dat onze chatbot okay. moet spreken. Ja, maar het ja, is allemaal zo. Ja. Maar die bedrijven, ik was laatst op een conferentie... en dan zei iemand letterlijk van zo'n bedrijf... en nou, dit is een heel groot bedrijf dat iedereen kent, die, ja. uh, zeg maar... Uh, met allemaal kleurtjes in, de, in, de, in het logo. Oké, ja, ja. En die zei letterlijk van ja, ja, ja, ja. Als dat hele AI-verhaal de banen van al die mensen gaat overnemen. Dat is niet ons probleem. En toen dus zat ik te denken van nou, en toch willen de meeste mensen... Ik denk dat als jij bij jou in de klas vraagt van zou jij voor dit bedrijf... met die letters en die kleurtjes voor willen werken... dat er toch een hoop handen omhoog gaan, denk ik. Een aantal. Oh, Oké. Okay, maar dat is, niet de, dat is niet waar wij specifiek, in elk van niet waar ik specifiek voor opleid. Nee, oké, okay, maar ik, ik heb namelijk, ja. en dat is, dat uh, ik weet niet of je dat een andere, ja. een lagere ambitie moet, nee, ik zie dat als een hogere ambitie, dat ja. je bij bedrijven gaat werken die bijvoorbeeld zeggen, nee, wij moeten apps maken die de kwaliteit van het leven verhogen. Nou, ja, ik ben, dan ben ik echt van mening dat de mensen die... Um, uh, die, die ja, sorry dat ik je even studenten noem, maar dat, dat, dat is een makkelijke <laughs> groep om te benoemen. Ja. Dat zijn volwassen mensen. Dat zijn mensen die doen een, een, een hogere uh, beroepsopleiding. Ja. Het feit dat ze gewezen worden op het feit dat die ethische beginselen er zijn... is waanzinnig belangrijk... Ja. Keuzes die ze daarin maken, tuurlijk, moet ze dat je zelf weten. Dus bijvoorbeeld met zo'n model. hoe ver je daarin gaat, yeah. dat is echt aan een individu. En ik ben namelijk, ik geloof echt, en ik, mind you, het zit in het woord geloof, zit hier het punt, dat bij dat ze gewoon al eens te stappen, maar opvallend weinig mensen ochtends door die deuren naar binnen Denk van nou. Laat ik de wereld graag weer eens even een oren aan naaien. Ja, zeg maar. nee, dat, dat is. Het dus het punt dus is: dus, ja. daar, daar zoek je naar. Weet je wat ik wel interessant vind aan. Um, ik had, um, uh, want ik had dus voor die punten, voor die vragen... Ik had wat, wat, uh, uh, um, uh, wat, wat boekjes neergelegd die daar... Uh, die, ik keek naar die lijst en ik dat aan refereerde. Ja. En ik had een boekje neergelegd van Edward de Bono, van Creatief Denken. Ja. Ken je dat of net, niet? Net. Nou, wat hij doet is dat hij heeft, hij heeft het over lateraal denken. En ik, ik maak een linkje hier naartoe Maar hij heeft het over lateraal denken. En wat hij daarin... En, of hij creatief denken. En wat hij daarin uitlegt is dat je over bepaalde dingen kunt nadenken. Um, um, uh, en dan bijvoorbeeld zeggen... Van, nou, ik ga de hele ethiek even uitzetten. Mm -hmm. Het grappige is dat het me opvalt... als ik dat toepas in bedrijven of bij workshops... hoe moeilijk mensen dat vinden. En hij doet dat aan de... Aan de uh, um, uh, um, aan, uh, met denkhoeden noemt hij dat. En die hebben kleuren. Dus we zetten de metafoorse hoed zetten we op. En dan gaan we nu op een die x of y denken. Ja. En als je het dus hebt over het maken van dit soort hoekmodellen... Dat je dus zegt, okay, we oké, nu zijn we aan een service aan het werken. En daarbij zetten we dus even voor die ethische uh, uh, uh, kant zetten we uit. Dus hoe kunnen we zo greedy mogelijk zoveel mogelijk geld binnenslepen. Ja. Dat vinden mensen heel moeilijk. Mm -hmm. En dat vind ik grappig. Bepaalde mensen. Be Excuus. Ja, nee, heel bepaalde mensen hebben helemaal we geen moeite mee. Die doen dat namelijk elke dag. Ja. <laughs> nee, oké, okay, maar het kan dus ook andersom zijn. Hè? Het kan dus ook zijn van dat je zegt, oké, okay, we zetten nu een denkoepenhoed op. En dat we even zeggen van, de omzet die we hiermee gaan genereren, doet er even niet toe. Ja, of dat je zegt van, hoeveel mensen we ermee gaan helpen... dat doet er even niet toe. We ja. willen iemand zo'n zo, speciale niche even heel erg helpen... en dat dat ten koste gaat van anderen, dat maakt even niet uit. Ja. Waarom is dat denk ik belangrijk om zo te kunnen denken? Is Omdat dat is dus dat hele laterale denken. Wat je dus kijkt is van dat je dus tot ideeën komt... en in plaats van dat je dus aan het lopen bent... denk, denk, denk, denk, staat een beer op de weg. En dan je, ah, helaas spindakaas. Ethische beer of financiële beer op de weg, we stoppen ermee. Nee, nee, nee, nee. Dat het boek je uitnodigt om... Uh, of de, sorry, de methode in het boekje nodig je uit... van nou, zet die beer en dan even aan de kant. Ja. En loop even verder, want er is een grote kans... dat wat je achter die beer vindt... waardevol is voor je eindproduct. Ja, ja. En dit soort combinaties van zo'n hoektmodel model... en dat, dat soort creatief denkmogelijkheden... vind ik zelf heel erg waardevol om... Um, uh, uh, tot, tot nieuwe resultaten te komen... Ja. en betere producten en diensten te komen. Ja, ja. dat is toch ook een beetje dat, dat improv-principe... dat je nooit mag zeggen... Ja. Nee, maar, maar altijd ja, en. Juist, precies. Ja. Ja. Ja. En de, mijn studie, ik heb, ik heb jazz gestudeerd. En, en later ook veel improvisatie. En dan ook vrije improvisatie. Wat ja. natuurlijk veel, in, uh, um, uh, he, dat veel in, ook in Nederland is. Wat ik echt nog steeds ontzettend leuk vind. En dat zijn heel veel dingen die ik vandaag de dag gebruik. Ja, dus dat, ja. je, um, dat je echt... Dat je gewoon... Je gaat gewoon. zeg maar. Dus je gaat ergens door. En je, en je mag ook iets... Doen wat niet hoort of zo. Of je mag wel over door die dingen heen fietsen of zo. Weet je wel? Dat yeah, mag allemaal, zeg yeah. maar. Dus dat is, uh, dat is leuk. Zou je nog handje pakken of niet? Ja hoor. Ik, ik heb een leuke. Yeah. Die is gerelateerd aan um, deze. Good design is uh, agreeing to the terms and conditions. Ja, en de, de, die heeft hij dus in de plaats gezet van good design oh, is honest. Ja. En wat ik nou gedaan heb, dus dat moeten we even vertellen. Maar ik heb een boekje gekocht. Yeah. Dit is een graphic novel of een okay. stripboek. Terms and Conditions. De Terms and Conditions van Apple. Okay. Dus als je, als je erin leest... Novel. Dit is een graphic novel... waar dus de, de, gewoon letterlijk één ja. op één... de Terms and Conditions van Apple in zijn overgenomen. Om het natuurlijk ook een beetje zeg maar, ja, ja. belachelijk te maken. Dus, dus ook als je op de eerste pagina kijkt... dan zie je, je zo'n heel ja, zo typisch... Ja, hoe moeten we dit nou omschrijven? Ja. Zo'n typisch... Gumba gebruikt die stijl ook. Ja, een dus. ja. beetje die Gumba. En dan, en dan zie je een man dan moeilijk kijken... en dan zeg je van Terms... And conditions. Is dat de, de klare lijn? Ja, uh, yeah. een beetje. Ja, precies. Zijn ja. dan ja. zo: uh, uh, Terms of sale, iTunes Store, Terms and Conditions. En dan, het is gewoon een boek vol met, ja, gewoon. Ja, dus ja, ja. dat vond ik uh, geestig. En mijn point being is: van um, uh, ik, ik begrijp dat punt natuurlijk wel. Alleen, de, uh, dat, ja, dat. Uh, ja. Het punt, dit komt natuurlijk heel erg uit Amerika... uit een angstcultuur om gezoet te worden. Just. En het, is, het wordt erin gezet om, om, je, om bedrijven dat zichzelf indekken. Het probleem is alleen dat, mensen, dat, het, dat het zo oneerlijk is... omdat mensen uh, het, gewoon geen idee hebben wat erin staat. Ja. Je hebt toch ook wel eens zo'n uh, gast gehad die had in punt 17 staan... Uh, je, je verkoopt je ziel aan mij. Ja, ja, ja. ja. En nou, daar was iedereen mee akkoord gegaan. En Toen ging je op een gegeven moment, na <laughs> ja. een aantal jaar... ging je de zielen je collecteren. Ik ja. wil nu de zielen hebben. Ja, ik vind het, ja, ik vind het ontzettend. Dat, maar kijk, en dat is natuurlijk wel, dit is trouwens overigens weer... dit is natuurlijk wel weer een belang van, van, van, uh, van kunst. Hè? En van, van, ja. uh, dat je dat soort dingen kan doen. En de reden dat nou, ik, goed, ik ja. denk dat er, er zijn een aantal... In Nederland, uh, terms and conditions doen we hier niet toe. Die zijn niet bindend. Dat is wat nee, anders. Klopt, ja. uh, maar dat is echt iets Amerikaans. Wat ik daar mooi vind, is bepaalde bedrijven die het in uh, normaal Engels vertalen. Ja, ja, ja, zeker. Ik heb ook ja. wel eens met juristen gesproken die zeiden... het hoeft helemaal niet in die moeilijke taal. Ja. Namelijk, die, norma die, die normale mensentaal is duidelijk genoeg. Ja, nee, zeker. En ja. dat is leuk dat je dat zegt, want ik, ik ben zelf redelijk actief... redelijk actief, vroeger meer, maar redelijk actief in de open source community. Ja. En um, uh, ik zeg altijd, mijn balk is aardig groen. En um, uh, uh, dat ik wel eens te maken heb gehad met grote organisaties... dat ze iets gingen gebruiken en dat ze zeiden van... oh, kun je de licentie opsturen? En dan had je met de MIT-licentie te maken. Die is ja. natuurlijk die is een derde A4'tje. En dan stuur je ze, waar is de rest? En ja, dat is het. Ja, ja, ja, ja. En dat was echt een probleem. Dat was, ja, maar hoezo? Dat kan toch helemaal niet? Ja. Um, nee, en het, wat wel leuk is, is de, gerelateerd aan wat we net zeiden... van die... Van die uh, uh, van die kunst, zeg maar. En dan even, dat is even een zijspoor. Maar ik denk, omdat ik het boekje naar terug en ik had deze er ook bijgelegd, dat um, waar we het over hebben, over die technologie en over die business en wat dat doet en hoe dat, dat mensen vormt, dat geldt natuurlijk voor alles. Hè? En dat, ik, ik wijs nu naar een boekje, daar staat The Force of Art. En dat is een. Uh, de schrijver daarvan omschrijft hoe dat het internet en technologie ervoor zorgt dat. De functie van kunst verandert en dat dat meer een soort force wordt okay. in plaats van. En, de, re en um, de reden dat ik dat vertel is gerelateerd aan waar we het net over hadden. En, en dit punt is dat de, um, alles, alles verandert door dat internet: echt gewoon alles. Hè. Dus, dus dit soort kleine dingen als dit soort legal zaken, gewoon hoe dat we werken, dat we met elkaar omgaan, dat we het gaat sneller, anders. Uh, misschien slecht, misschien beter, who knows. Alles verandert. Maar aan de andere kant, wat mij ook opvalt... dat heleboel dingen helemaal niet veranderen. Ja. We ja. Ja. Ja. Ja. gaan toch uh, met z'n allen een uh, weekendje barbecueën. Um, ja. Weet je, dat ja. is niet veranderd. Ja, of sterker nog, als ik een... een ik een, wandel nog steeds hierheen. Dus helemaal niet dat we dit soort dingen... nu allemaal en masse remote doen. Nee, Sterker nog, uh, ik zou een stap verder willen gaan. Ik ga nog steeds dood. <lacht> ja, ja, ja, ja, nee, ja. maar serieus. Nee, maar jij, jij, jij lacht... Maar mind you, hè, dat de, um, uh, de, die, die grote investment company, uh, bedrijven... die uh, in Silicon Valley zitten... die zijn nu echt heftig aan het investeren in bedrijven... die uh, letterlijk proberen om de mens uh, niet dood te laten gaan. Krankzinnig. Ik vind het echt dat soort <lacht> dingen. En dat is een beetje dat punt. Van, je, er zijn een aantal <lacht> dingen hier. Het gaat over dat disruptive, addicting... Pleasing your shareholders. Ja, Het ja. is een heel erg korte termijn denken. Agreeing to the terms and conditions. Ja. Uh, dit gaat niet over the common good. En dat is denk ik een heel interessant ding. Als je luistert naar uh, ja. wat uh, Nico Spelbrink vertelde, ja. was dat er toen. Hij werkte toen voor hele grote organisaties. Ja, ja. Uh, daar ontwierp hij uh, dingen voor. En daar was een soort van noodzaak, een idee... Van dat we moeten werken voor de common good. Mm -hmm. Vanuit de organisaties. Dus die werkten voor de gemeenschap. Die werkten niet voor de shareholders. Die werkten mm -hmm. voor de gemeenschap. Ja. En dat ontbreekt. Bij het niet willen doodgaan... dat is ja. gewoon voor kinderen ontwerpen. Dat is flauwekul. Dat ja. is zo'n ongelooflijke flauwekul... en een flauwe kul, and a waste of energy... en een waste of talent dat je daarmee bezig gaat houden... Ja, ja, dat ben ik niet met je eens. Ik, daar heb je ja. geen ene reet aan. Nee. Dat is een beetje... Nee, nee dat ben ik niet met je eens. Een godje aan. willen zijn. Zo, daar heeft de wereld ja. niks aan. Nee, dat, en dat ben ik dus niet met je eens. Omdat ik dus denk, en dan uh, even los van of je dat doel bereikt... Hè, dus dat je mensen... Um, uh, uh, uh, kunt, kunt, uh, uh, hè, dat je dat bereikt dat iemand uh, onsterfelijk wordt hoe dat, dat ook, wat dat ook maar mag betekenen hè? dus je, mensen als Obie de Grey en Ray Kurzweil die aan met dat soort ideeën werken hetgeen wat je ontdekt kom ik weer terug op dat creatief denken van de Bono wat je ontdekt ah, ja. in het proces om dat te doen sure. is enorm waardig Natuurlijk, voor Maar ja? als je andere dingen gaat onderzoeken kom je ook dingen tegen die je niet had verwacht dus het Waarom zou je dan je energie gaan ja. stoppen in niet doodgaan... waar je inderdaad niks aan hebt? Vernaf. Goed, goed punt. Maar dus, inderdaad kom je ja. dingen tegen die je niet had verwacht. Dat, we komen nu dingen tegen bij uh, nu we iets verder zijn... of iets langer nadenken over uh, self-driving cars. Oh ja, die werken inderdaad alleen maar goed... als er geen mensen in de wereld zijn. Hè? Dan werken ze ideaal. Maar zodra er een mens op straat is, dan gaat het ja. stuk. Ja. Uh, oh ja, oh ja, oh ja. Ja. Dus dat inderdaad, dat zijn dingen waar je. Die... En tuurlijk ben ik het daarin met je eens. Ja, um, ja maar. De, maar... De, dat is, sorry hoor, maar dat, is, dat vind ik zo. Dus twee dingen over die je zei. De, uh, uh, het eerste is van. Ik zie dat die, die ontwikkeling en dat als een soort elastiek. Hè? Dus je, als je een grote. hoe uh, um, um, uh, um, noem je dat? Uh, Postelastiek uh, post uh, doorknipt ja. en je zet daar met een stift streepjes op. Ja. Dan, en je trekt eraan, dan wordt dan die stift he, die wordt steeds verder uitgerekt. Als je aan iets kleins werkt, dan is die elastiek maar een klein beetje uitgerekt. Maar als je aan iets groots werkt, als bijvoorbeeld de mensheid te proberen. Uh, sorry, een mens. Uh, uh, de dood te proberen te voorkomen. dan rek je de elastiek extreem ver uit. En wat je allemaal in die niches en kiertjes vindt. vind je niet als je dat zou doen uh, op een kleinere schaal. Oké, okay, noem eens een voorbeeld. Wat hebben we gevonden doordat mensen daarmee bezig zijn? Uh, dus dat, dat, weet ik niet. Ja. dat weet ik niet. Maar ik kan je wel het voorbeeld geven van autonome auto's. Ja. Ik bedoel van hetgeen van hoe dat data verzameld wordt... en hoe dat je omgaat met, um, uh, uh, uh, uh, met, met um, uh, computer vision... en de, de wereld waar te nemen stelt mm -hmm. ons in staat... om veel beter te, te begrijpen middels machines... wat er in onze fysieke wereld gebeurt. tuurlijk. Dat, ja, leren, dat snap ik ook wel. Ja, Sterker ik. ik ik werk aan een groot Internet of Things platform... En een van de, de pijlers en is computer vision. 80% van wat erin gebruikt wordt... komt direct vanuit autonome ja. auto's. Maar wat, dat is te gek. Ja. Maar dat zijn dingen waarvan ik... Dat zie ik ook... Dat ja. heeft ook wel nut. Ja. Eh, uh, Self-driving cars. Ja. Fantastisch. Ja. Eh, daarmee uh, worden mensen niet onsterfelijk. Maar er gaan minder mensen dood door domme ongelukken veroorzaakt door mensen. Is het precies, eh? Ja. Eh, Dat is gewoon... Uh, tuurlijk, makes sense. Ja. Maar, maar, het sorry dat ik je onderbreek. Maar het punt is dat de... Um, dat, dat zal denk ik ook gaan gebeuren voor de mensen die um, op onderzoek zijn... van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de mensheid... Uh, of dat een mens niet doodgaat. Het, het punt is dat dat is zo jong. De, de, de, de vruchten daarvan zijn okay. nog niet geplukt. Ja, nou ja, goed, misschien is het gewoon hè, die self-driving car... net zoals de, de mobiele telefoon. Ja. Uh, daarvan zag ik direct... of niet de, niet de gewone mobiele telefoon... maar de iPhone-achtige apparaten. Daarvan zag ik meteen in. Ja, mm -hmm. die... Verbeteren, of kunnen het leven verbeteren. Ja. Maar de dood, niet meer doodgaan, dat verbetert het leven op geen enkele manier. Nou, nee, zeker. Dus en, dan dat, dat, de... en dat is dus een, een, vanuit een ander principe het opstarten van zo'n uh, onderzoek. Ja. He, dat je gaat nadenken, en dat is natuurlijk al eeuwenlang, wordt er nagedacht over ja. wat als we niet dood zouden gaan. Prima. Maar ja. daadwerkelijk nastreven. Ja. Ik vind het een waste of time. Ja. Nou, ik, ik, ik bedoel, en bovendien ik, ja. onwenselijk. Nou, oké, okay, vernaf. Okay, dat, dat, dat is dan weer de eye of the beholder. Maar de, uh, ik denk dat, we dat... ondanks dat jij dat onwenselijk zal vinden... dat jij in jouw huidige leven... nog profijt zal hebben... van iets wat daaruit ontdekt is. Of wellicht. Dus, uh, Als we andere dingen waren gaan onderzoeken... met al die mensen ook... Ja... Ja ja, ja, ja, ja. Dus uh, uh, dat is geen goed praten van dit specifieke onderzoek. Eh, dat pleit mm. gewoon voor, je moet onderzoek doen naar dingen. Ja. Dat, uh... ja, nou, ja, ja. En het pleit denk ik voor het feit dat um, um, uh, je mag... Je, de, niets is gek genoeg. En het, dat is wel ook heel Amerikaans, denk ik. Ik heb zelf in Nederland dus gestudeerd en mijn master kreeg een beurs om in Boston te gaan studeren. En ik was heel erg gewend dat ik dus aan projecten werkte... en dat, dat mijn docenten een beetje zo zeiden van... ja, zou je dat nou wel doen, Bob? Eh, want je kan toch ook gewoon tussen of zo? Ah, ja, ja, ja. En toen kwam ik in de VS... en toen zeiden al die docenten, die zeiden van... ik was toen best wel, best wel uh, wat jonger. Ja. Ik weet ook een het moment dat ik daar was. Dat was de, de, de week dat Obama voor de eerste keer geïnaugureerd werd... was ik daar. Okay. En uh, Dus ik was ja, 21 of zo, denk ik. En, ja. uh, of zoiets, weet ik niet. Uh, de... Uh, en um, die docenten zeiden allemaal die vraag van... ja, het gek, lekker doen. Nee. En daar was het ook dat een docent tegen mij zei van... want ik deed heel veel met technologie, maar ik was ook dus met muziek bezig... en ik kon dat allemaal niet ruimen met elkaar. En daar was een docent die ook tegen mij zei van... oh ja, maar Bob, uh, je moet helemaal niet... Uh, je moet dit naar de technologie gaan kijken. En toen kwam ik achter van, oh ja, shit... de de, de nieuwe dingen worden niet gemaakt in de traditionele kunsten. Het wordt gemaakt in de technologie. Yeah, dat was van, ik, yeah. ik moest uh, 20-something zijn om die eye-opener mee te maken. Maar uh, um, uh, ik, ben, ik probeer nog steeds. En je hebt natuurlijk wat gezien wat ik gemaakt heb. Yeah, uh, ik yeah. ben nu bezig aan een nieuw. Echt, dat, dat is gewoon echt een kunstproject. Uh, maar dat is volledig gebaseerd op technologie. En dat, waarin dat ik de technologie probeer um, het werk te laten maken. En niet ik. Oké, okay. oh, dat is al uh, een tijdje. Ja. Uh, nog één doen of. Uh... Uh, nou, ik denk dat we een mooie. Uh... Toch? Ja, nou, ik nou, weet... Als je nog eentje, eentje hebt waarvan je denkt, die, die moeten we nog even bespreken. Uh, nee, dat nee, hoeft niet. Nee, zin, toch? Want we, je, we kunnen uren over ze ja. allemaal. Uh, uh. Ja. Maar goed, mag ik dan wel, voordat jij afsluit, nog een, dat laatste punt meegeven waar dat we ook mee begonnen. Dat ik hoop dat mijn punt over is gekomen. Dat het dus gaat over dat. Dat ik denk dat het nu veel meer gaat over hoe zet je je persoonlijke resources in. En dat het dus niet erg is als dat soms door bepaalde mensen als middelmatig ervaren wordt. Omdat ja. de som van hoe dat je dat indeelt is nu zo belangrijk vandaag de dag in de wereld. Ten opzichte waar dat het vroeger veel meer gevraagd was naar iemand die dat ene emmertje tot de rand toe gevuld had. Ja. Dat is de kern van mijn boodschap. Ik denk dat hij heel goed is overgekomen. Dankjewel. <laughs> hey, dankjewel voor dit supertoffe gesprek. Ik vond het ja. echt hartstikke boeiend. Oh, nou, nou, jij bedankt voor je tijd. Ja. Okay. Hey, dankjewel. dankjewel. Dank je. Dit was aflevering 27 van The Good, The Bad and The Interesting. Waarin Vasilis van Gemert sprak met Bob van Luit. Mocht je willen reageren op deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Je kan me mailen op vasilis.vasilis.nl of je kan me twitteren op Ed Vasilis. Ik vind dat tof. Wat ik ook tof vind, is al die superfijne mensen en organisaties... die meebetalen aan de transcripties van deze podcast. Dankzij hun hulp word ik niet zenuwachtig... als een gesprek lekker lang duurt, zoals deze. Daar wordt nu fijn aan meebetaald. Dank jullie wel, CMD Amsterdam, Job en de rest, jullie heersen. Volgende week ben ik in Londen. Ik denk dat ik dan ook wel een podcast ga opnemen, maar dat weet ik nog niet zeker.